Uh, laten we maar gewoon beginnen met de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we maar beginnen met, uh, met goud. Goud is het dollar 80 cent per ounce en het is weer eens aan het dalen. En de olie ook, het daalt gezellig mee. Oh nee, de olie, sorry, 56,60. Dat is eerder deze dag gedaald, maar nu weer omhoog. Ah, oké. Okay. Um, ja, we hebben ook nog de marijuana index maar ja, sorry, die hebben we niet, want de pagina wil niet laden. Uh, nou, goed, hebben we in ieder geval wel de staatsschotmeter. Die staat op 478,5 miljard in het rood. En uh, ja, last but not least, de bitcoin. Die hebben we expres even tot het eind bewaard, want daar kunnen we even flink over doorlullen, want er is weer heel wat gebeurd. Hij is behoorlijk gestegen. Hij is helemaal high aan het worden. Ja, nou, uh, 13.000. 230 euro, 13.000 euro. Ja. En dat is, uh, ja, het was op het begin van het jaar nog duizend of zo, dus factor 13 over de kop. Nou ja, dat even zeggen wat een week geleden was. Mm -hmm. Een week geleden was hij al, uh... toen zat hij even in een dipje, was hij net onder de 8000. En uh, toen zei ik, nou hij zal voorlopig nog wel even op de 8000 blijven. Maar nee hoor, hij is uh, met 5000 gestegen, ja. Ja, ik zag zo'n lijstje van de periode dat het duurt voordat er duizend dollar bij komt. En eerst was het dan, uh, ik weet niet, een, een jaar of zo. Dan was het uh, een half jaar en dan vier maanden. En de laatste duizend dollar, dat was gewoon in vier uur gebeurd. <lacht> <lacht> het is wel heftig allemaal. Nu de Bitcoin zo stijgt, heb je ook allemaal mensen die er niet zo blij mee zijn. die allemaal uitspraken gaan doen. Zoals bijvoorbeeld. Alan Greenspan! Ja. Die oude vos, of zoals die benoemd wordt, de maestro. Omdat hij als een soort dirigent de economie kon dirigeren met zijn rentestafstokje. Die heeft hier ook een mening over. Ook behoorlijk op leeftijd. Ooit natuurlijk een, een volgeling van Ayn Rand. En ooit ook gezegd dat goud de enige vorm van degelijk geld was. En uh, ja, toen uh, werd die centrale bankdirecteur en toen heeft hij een enorme berg bubbels geblazen met een hele hoop extra geld. En dat begon eigenlijk met de long-term capital managers, management crisis, denk ik. Dat was een, een hedge fund met allemaal Nobelprijswinnaars en genieën erin. En die hadden een heleboel geld gekregen en daar hadden ze nog meer geld mee geleend. En daar hadden ze weer super mee belegd voor allerlei ingewikkelde mathematische modellen. En het kon gewoon niet fout gaan. Er was ook weer enorm veel vertrouwen in eh, en dus ging het fout. En dat was zo'n groot financieel probleem dat er enorme bail-out moest komen toen al om de zaak eh, overeind te houden. En daar heeft Greenspan voor gezorgd met een grote geldperk. En ja, daarna kreeg je de dotcom-bubbel. Al het dat geld dat gaat natuurlijk ergens heen. Toen heeft hij de rente verhoogd om die dotcom-bubbel de nek om te draaien. Dus wat je doet met de centrale bank doet als ze de rente verhogen, eigenlijk zetten ze dan de stofzuiger harder die het geld allemaal op stofzuigt. En het ja, toen uh, uiteindelijk bij 6% rente of zo knapte de dotcom-bubbel. Toen heeft hij gelijk weer de rente enorm omlaag gedaan. En om weer een nieuw geld erin te jassen. En daarmee is er weer een huizenbubbel geblaad. Uh, toen is de rente ook weer omhoog gegaan. Ik geloof dat het toen al Ben Bernanke was die de rente omhoog deed. Maar toen kwam het geloof ik niet verder dan 4% of zo. Dat was een stuk lager toen de huizenbubbel klapte. En... Ja, met Jellen. Het raar is dat die centrale bankdirecteuren worden ook steeds korter. De, dus de Volker de eerste die zeg maar, aan het bewind was toen de goudbubbel barst in 1980... ...die was, was de langste centrale bankdirecteur en die verhoogde de rente ook tot bijna 20%. En Greenspan was al korter en die verhoogde de rente minder vaak. En Bernanke was nog korter. En uh, Janet Jellen is helemaal een klein, uh, klein uh, stuk. <laughs> en uh, waarschijnlijk heeft hij nog kleinere lagere rente waarbij, waarbij de bubbels allemaal barsten... ...omdat de schuld steeds verder toeneemt. Dus omdat, omdat er een enorme schuldenbubbel is nou, hoef je de rente maar een klein beetje omhoog te doen. Of iedereen, uh, ja, je zuigt gelijk al een hele hoop geld op. En dan uh, zakt de zaak in elkaar. Maar ja, deze meneer, deze kampioen bubbelblazer... die heeft natuurlijk wel te zeggen over Bitcoin. En het is natuurlijk, Bitcoin is ook gewoon een uitkomst van die enorme geldcreatie. Dit geld zoekt een uitweg naar waar het, waar het veilig is, waar het niet weggeïnflanteerd ge kan worden of geconfiskeerd of belast of gereguleerd. En daar, daar is Bitcoin natuurlijk ideaal voor. En uh, de Greenspan noemt het dan irrationeel. Het is ontzettend irrationeel dat al dat geld naar Bitcoin toe stroomt of naar cryptocurrencies. En hij vergelijkt het met de continental currency uit 1757. Eh. En dat was in 1782 compleet waardeloos geworden, dat uh, paper-based legal tender. En dat komt omdat het was niet gebacked bij, eh, bij commodities such as gold, zegt hij. Ja, maar de dollar toch ook niet? <laughs> de dollar ook niet, dat is natuurlijk een totale onzin. Sinds 1971 is er al helemaal niks meer gebacked door gold. Het is natuurlijk nog wel zo dat er een soort vage olie backing bestaat, met petrodollar. Maar eigenlijk is er geen, geen backing van de dollar. En het raar verhaal is van die Continental. Inderdaad, er kwam ooit de uitspraak not worth the Continental, omdat ja, dat ding werd lang gebruikt. En toen, op een gegeven moment toen, uh, werd hij waardeloos. Ik denk dat het ook met een oorlog te maken had daar. ...omdat er oorlog gefinancierd werd... werd hij ook geld gedrukt door de overheid. En werd, ja, het probleem was dat hij niet gedekt werd. Dus ja, maar de reden dat hij niet gedekt was... ...was omdat de overheden het hele boel van bij wilden drukken... Om, ...om allerlei dingen op te kopen en in bezit te komen. Nou, de continenten was toch ook een beetje een, een labmiddel. Die was al in de uh, Britse koloniale tijd was die uh, in omloop gebracht. Maar er was een tekort aan Britse ponden, ...of in ieder geval geld uit Groot-Brittannië. Uh, dus dit, er, kwam, er moest wel heel veel belasting naar Groot-Brittannië toe, naar Londen. Maar er kwam eigenlijk geen, ook niet zie geld terug. En dus op, toen hebben ze, de, ik geloof dat Benjamin Franklin het bedacht dat hij had gezegd van nou dan druk je gewoon een, wa een warenpapiertje dat, uh, je moet ongeveer voor een pond uh, moet doorgaan uh, omdat het bij gebrek aan uh, geld, zeg maar. Ja, zo, zo is het ooit bedacht. Ja, je weet al hoe dat gaat eindigen als overheden dat maar doet. Maar, maar Greenspan denkt dus, ja, nou dat uh, bitcoin dat gaat ook eindigen als deze continent op uh, Want het is niet gebacked door iets. Uh, <laughs> maar het is het hele geheim is natuurlijk. Heeft het de eigenschappen van geld? En de eigenschappen van geld zijn: het moet schaars zijn, het moet deelbaar zijn, het moet uh, makkelijk overdraagbaar zijn, het moet makkelijk te herkennen zijn. En dat heeft natuurlijk, en, en veel waarde in weinig gewicht, uh, weinig volume. Ja, dat heeft het Bitcoin allemaal, al die eigenschappen. Dus uh, ja, Roger Veer zei dat ook wel mooi in een in, in interview. Die heeft natuurlijk een tijdje in de gevangenis gezeten vanwege het verkopen van dingen zonder licentie. En hij had daar allemaal die. Al die economische boeken gelezen over geld. En hij zag dat dat precies gebeurde. Zoals die boeken voorspelden. Dat dingen zoals sigaretten of kauwgom of zo. Dat werd daar geld. Dat werd als dus geld gebruikt. En uh, ja dat is eigenlijk te voorspellen. Ja dat dingen die bepaalde eigenschappen hebben. Uh, die ik er net noemde. Dat die, dat die als geld gebruikt gaan worden. En bitcoin is daar, ja, is daar ook wel ideaal voor afhankelijk. Behalve dan dat de transactiekosten de laatste tijd heel hoog zijn geworden. En dat is eigenlijk een beetje een uh, kunstmatig iets. Omdat die blokken bewust klein worden gehouden. Waardoor er niet zoveel transacties in kunnen. En de, en de transactiekosten dus oplopen. Mm -hmm. Maar dat hoeft voorlopig nog niet het geval te zijn. Ja, maar Je ziet daar wel een bepaald patroon. Overal worden. Nu de Bitcoin zo hoog staat, in één keer komen al die mensen tevoorschijn die dan een mening over hebben. Zo vorige week hadden we zo'n ex-Nobelprijswinnaar met een mening <laughs> over Bitcoin. <laughs> Zometeen hebben we nog een dame uit het AD die ook wat te zeggen heeft. Maar het is wel een beetje een opvallend verschijnsel. Ze dus willen het allemaal. De, het, ze proberen het allemaal af te kraken, maar de Bitcoin doet precies het tegenovergestelde. Die stijgt alleen maar. Ja, het lijkt heel erg op wat uh, Nicolas Taleb, die schrijver van Black Swan uh, en het boek Anti-Fragile, uh, uh, hij noemde dat anti-fragile, anti dus het wordt steeds uh, sterker naarmate het meer in elkaar geslagen wordt. Ja, dat, is, ja, dat zie je natuurlijk bij, uh, bijvoorbeeld bij, bij spieren ook. Spieren, als je ze belast en ze traint, dan worden ze sterker in plaats van zwakker. Dat zie je lijkt bij Bitcoin ook het geval. Naarmate er meer bobo's uitkomen en, en zeggen dat het vreselijk is, Jamie Dimon of noem maar op, dan zie je het eigenlijk in waarde toenemen. Dat, uh, dat komt omdat ja, als, als, het, als die mensen er tegen zijn, dan moet het wel goed zijn. Ik denk de manier waarop waarschijnlijk Trump de verkiezingen gewonnen heeft. Nou, als iedereen hem zo haat, nou, dan moet het wel een goede wens zijn. <laughs> ja. Maar dit, dit gezegd hebben, ik denk inderdaad wel dat het... Bitcoin is nou enorm gestegen natuurlijk. Dat, is, dat, dat kan niet zo door blijven gaan. Ja goed, dat, is, uh, dat bericht eigenlijk nog niet tussen geplaatst. Maar toen McAfee had nou ook weer een uitspraak uh, gedaan. Kunnen we gelijk even hier aan koppelen. Uh, John McAfee die uh, twitterde van de week dat uh, hij uh, moest zichzelf recificeren. Uh, want hij had, een, denk ik, meer dan, meer dan een jaar geleden een uitspraak gedaan... dat de bitcoin uh, eind 2017 5000 dollar waard zou zijn. Ja, dat klopt niet. Helemaal verkeerd. ingeschat. verkeerd. er moest <laughs> nog een eentje voor. Dus hij had zijn, uh, zijn volgende voorspelling had hij ook maar even bijgesteld. Want hij zei dat hij eind 2020... ...zouden Bitcoin een half miljoen waard zijn en zo niet zouden ze lul gaan opeten. Maar dat heeft hij dan ja. een, beetje, een beetje bijgesteld en zegt hij is echt, uh, dan 1 miljoen waard. En dan eet hij alsnog zo lul op als het niet zo is. Ja, ja. maar uh, ja, zo meteen een dame die het hier allemaal niet mee eens is. Eerst hebben we nog even een berichtje over Coinbase, want die moeten uh, iets opgeven bij de Belastingdienst. Ja, die moeten hun klanten verraden, net zoals elke bank dat uh, hoort te doen. En ja, eerst had de uh, IRS, de Amerikaanse Belastingdienst, die had, had gezegd van nou. Geef al oh, je klantenregels maar. En uh, ze hadden gezegd: Ja, we hebben 6 miljoen klanten. Hadden ze heel trots gezegd. <laughs> en toen zei de Amerikaanse belasting: oh, Dat is vreemd, want we hebben maar van uh, 1000 mensen belastingaangifte gehad. Dus, uh, Zo'n soort uh, aantal was het vrij dus laag. Even kijken dat het uh, precies was. Ja, 1000 mensen. Dus uh, dat klopt iets niet. Maar je uh, kunt natuurlijk allemaal buitenlanders zijn ook. Dat is ook nog mogelijk. Maar uh, nou, hey, we hebben zijn naar de rechter gegaan. en De, de overheidsrechter en de overheidsinkomstendienst, de IRS. En dan uh, de Coinbase. En, uh, ja, de rechter is raar. Het is een beetje overdreven om alle, alles te geven. Weet je wat, het, uh, we beperken het tot... Klanten die 20.000 dollar of meer in hun account verstuurd hebben in het jaar 2013 of 2015. En dat zijn er 14.355. Ja, dat wordt denk ik wel even slikken als je daar natuurlijk uh, dikke winst gemaakt hebt. Dan uh, En je hebt dat niet opgegeven, dat komt de IRS. Ja, en tegenwoordig mogen ze ook van zichzelf alles. Hè. Ze mogen gewoon uh, niet alleen zeggen van nou, dan pakken we af wat we uh, te goed van je mee te hebben. Nee, ze pakken ook af, ze pakken het hele bedrag af. Dus dat is met die civil asset forfeiture ook zo. Ze pakken alles, maar niet, niet alleen als jij met, uh, met 10.000 dollar vliegveld aankomt... en ze zeggen, ah, dat is illegaal, geef me hier die 10.000. Ze kunnen ook al je andere bezittingen dan afpakken. Dus gewoon je hele huis, je auto, ze kunnen gewoon alles vinden ze, afpakken van je. En dat soort dingen is ook een reden, denk ik, waarom bitcoin zo populair zijn. Omdat dit, uh, ja, dit ervoor zorgt dat mensen... Zeg maar, ja, het enige bezit wat je vast kan houden is iets wat je, wat je ongeveer uh, onder je oksel kan stoppen. Zeg maar. Wat je heel goed kan verbergen of wat je in je hoofd kan bewaren. Wat, uh, waar ze echt niet bij kunnen. Want, uh, ja, ze kunnen zelfs schoenen, je schoenen van je lijf aftrekken. Daar. En dan hebben ze terecht toe van zichzelf. Uh, volgens zichzelf. Ja, en, uh, deze, uh, ja, dit, we gaan het zien. Maar ik weet niet waarom ook alleen Coinbase de sigaar is Want ik zou me voor kunnen stellen dat ze, dat ze al die, al die crypto-beurzen uh, uh, afgaan. Maar dat is kennelijk wel iets gebeurd. Ja, goed, ja. ja het, uh, gaan we dit ook in Nederland krijgen, denk je? Ja, dat denk ik wel, ja. Het, uh, ze zullen het in ieder geval proberen. Maar het is natuurlijk wat moeilijk, omdat het zo'n wereldwijd verschijnsel is. Ik denk dat als Nederland een of andere Amerikaanse bitcoinbeurs vraagt van... hé, hey, geven, geven ze alle Nederlanders, het is wel een heel gedoe voor ze. Ik denk dat dat nog wel... Moet natuurlijk allerlei verdragen gesloten worden. Die zijn er deels, deels wel, geloof ik. Ik ben geen specialist, maar er zijn natuurlijk van die uitwisselingsverdragen van. Verraad jij onze burgers, dan verraden wij jouw burgers ongeveer. Goed, ja, nou ja, we gaan nog even verder met uh, de Bitcoin-berichten. Nou, dit is dan geen uh, Bitcoin. Dit is dan een concurrent van de Bitcoin. En dit komt uit Venezuela. Ja, Maduro uh, die begint ook een eigen crypto, de Maduro Coin. Ja, er zijn natuurlijk enorm veel scammers die beginnen zo'n uh, zo eigen, eigen coin, omdat dat zo makkelijk geld verdiend is. En ja, in Venezuela is het natuurlijk een enorme armoede troeven dat uh... Waar grijpen ze daar naar waar elke scammer naar grijpt? Die voelt natuurlijk aan dat, dat je met een uh, met een crypto coin kan je heel veel geld verdienen. Kan je rijk worden zonder er iets voor te hoeven doen, denk ik. Dat zal hij wel denken. En daarom gaat hij de, de petro financieren uh, uh, in, uh, in de lucht brengen. De petro. En dat is een cryptocurrency die dan gekoppeld, ge, gebekt zou zijn door olie? Ja. Wat de, wat de eigendomsrechten waar zijn in Venezuela, dat weten we allemaal. Maar Madura die zegt gewoon: de 21ste eeuw is gearriveerd. op <laughs> <De> televisie. <laughs> in een vijf, vijf uur dieren durende show. <laughs> je, je zal er gewoon naar moeten kijken. Waarom al die socialistische <laughs> dictators dus altijd zo'n die lange uh, toespraken? Je kunt het nooit in een 21 bericht ja. zeggen, zoals Trump. <laughs> het is gewoon helemaal afmatten, die mensen. Gewoon helemaal, helemaal tot helemaal, helemaal in elkaar zakken als een wanhopige pudding. Van oké, okay, ha alsjeblieft op met praten. Geef je alles wat. <hijen> ja, hij zegt. Zacht getrouwe afdelingen houden financiële transacties met Venezuela nauwgezet in de gaten. Dat zorgt voor vertraging van de betaling en complicaties in de olie-export. Ja, ze zitten natuurlijk ook allerlei sancties, hebben ze mee te maken. Dus dat maakt het ook niet makkelijker voor ze. En dan zou je kunnen zeggen, van, nou ja, als je, als je die crypto's betaalt, dan kan je hier olie komen. Maar ja, de beloftes van Maduro, ja, wat zijn die waard hè? Dus als jij nou uiteindelijk petro-crypto's in handen weet te krijgen, dan, uh, en je gaat daar olie mee halen, krijg je dan ook werkelijk olie. Ik zou, niet, uh, zou er geen grip op durven innemen. Maar aan de vrije val van de Bolivar lijkt voor ons nog geen einde te komen. Vorige maand daalde de officiële munt 57% in waarde ten opzichte van de dollar op de zwarte markt. Voor de bevolking wordt het steeds moeilijker om aan eten te komen. Dus ik hoop niet dat er nog veel vertrouwen in bestaat. Ja, de laatste keer dat we het over de Bolivar hadden, stond hij gelijk aan een Satoshi, maar. Uh... <laughs> ja, inderdaad. Nu is al een halve Satoshi. <laughs> Ja, het is uh, ja het is dan inderdaad 57%, het zal een halve stosje zijn, ja. Nou ja goed zo. Nou uh, we zijn benieuwd. Ik weet niet wanneer die op CoinMarketCap Cap uh, komt. <laughs> Ja, dat komt binnen op plaats. 6. Vlak onder Bitcoin Gold. En hoe wordt dat ding gemined dan? En, uh... Ja, hey, Maduro is een, is een badkamer waarschijnlijk. Daar <laughs> staat een miner. <laughs> er zit zo'n knop op, turbo als die meer geld nodig heeft. Uh -huh. Allemaal oude, uh, oude Nvidia-kaarten. Dus, uh... <laughs> ja, dat zie je waarschijnlijk. Die programmeur daarnaast die moet het gewoon aanpassen op commando. En dan, uh, dan zie je waarschijnlijk ook op CoinMarketCap zie je dat ding zo in elkaar kelderen. Net zo hard als de Bolivar gaat er naar beneden. neer. Uh. een beetje spe speculatie op mijn kant. <laughs> ja, dan gaan we nog even naar de, de dame van het AD. Ze heet Sandra Filippen of zoiets. En ze heeft een stukje geschreven over Bitcoin. Ja, het is, uh, het is een beetje fictief. Het is een column, geloof ik. Ze noemt het Bitcrash. Waarom je hem nou zou moeten verkopen. Dus het is uh, een beetje een ja, fictieve coin. De Bitcrash. En uh, ze is chef economie. Elke, behandel, elke week behandelt ze een onderwerp dat haar opvalt in de economie. En deze keer is dat bitcoin. En, uh, en het begint wel met een sectie. ...onzin-argumenten. Okay. En dan, daar worden wel een paar dingen aangehaald... ...die inderdaad, ja, die inderdaad onzin zijn. <lacht> zeg maar, ja, het is, het is nergens aan uh, geba op gebaseerd in waarde. En het zegt, zegt, zegt, ja, dat kan wel zijn... ...maar de euro is ook maar gestold vertrouwen. Als de bakker geen vertrouwen in heeft... ...dat hij een brief van vijf euro... ...en hem straks een paar liter benzine oplevert... ...dan krijg ik echt geen brood voor dat geld. Ja, en dat is natuurlijk zo... ...dat uh, de waarde van geld... ...dat is vandaag de dag gebaseerd op, nou ja, zij zegt dan, gebaseerd op dat je er straks een paar liter benzine voor krijgt, maar de, de waarde van ons geld, zoals we dat vandaag gebruiken, de euro, is eigenlijk gebaseerd op schuld. Elke euro die in omloop is, is ooit in schuld gecreëerd. En dat betekent dat er iemand die schuld terug moet betalen... en daarom wil iemand die, die loopt hard achter die euro aan... om zijn schuld terug te betalen. En dat geeft de euro eigenlijk waarde en alle andere munten ook. Het is de, de schuld is de zuigende kracht. Er zijn een hele hoop schuldenaars... die zijn het, hebben dat geld ooit geleend uit een bank en die moeten dat weer terugbetalen met de rente en daarom zijn ze bereid hard te werken voor zo'n euro en dat is de reden waarom je er vijf liter benzine voor kan krijgen of paar liter benzine voor, voor uh, een heleboel euro inmiddels. Dus dat is inderdaad ons in argument ja, dat... en wat ze ook niet overtuigend vindt is het drama dat veel mensen hun geld kwijtraken als de bubbel barst. Ja, er, ja, er zijn altijd een paar gekken bij die alles uh, inzetten en ja dat zul je altijd houden. Dat, dat klopt, dat is bij, bij allerlei andere dingen ook zo. Uh, dan zegt ze, ja, dingen die alarmerend zijn dat zijn dan analisten, Laten we zijn blog zien dat de bitcoin dagelijks 1700 dollar aan instappers nodig heeft om niet te crashen. Ja, dat lijkt me een dubieuze berekening, maar misschien is het om alle nieuwe gecreëerde bitcoins te betalen of zo. Wordt u, worden natuurlijk allemaal de bitcoins gemind en als die niet afgenomen worden, dan zakt de prijs in elkaar. Dus dan, ja, je moet dus inderdaad een aantal kopers hebben inderdaad, dat, dat geloof ik. Maar dan, dit vind ik het, het mooiste hieraan. Uh, ja, de bitcoinwereld kan de reële economie destabiliseren. Zo laat Eco econoom Tirol duidelijk zien in de Financial Times. Het is gewoon duidelijk. Dat, laat hier, dat is gewoon geen vraag over mogelijk. De bitcoin kan de economie destabiliseren. En dan staat het ten eerste ondermijnt de bitcoin de overheid. Omdat veel, heel veel transacties draaien om witwaspraktijken en belastingontwijking. Ander, een ander probleem is dat de winst van nieuwe bitcoins die erbij komen... niet ten goede komen aan de overheid. Zoals bij normale geldschepping. Maar opgaan aan zwaar milieubelastende computerkracht. Dus hier wordt alles bij elkaar gegooid het milieubelasten. En oh, het zal toch uh, iets erg zijn: het geld komt niet ten goede. Het nu geld komt niet ten goede aan de overheid, wat natuurlijk ja, geweldig effect oplevert. Die overheid die hebben echt, echt gouden vingers. Die kunnen geld uitgeven. Dus die Op een, een goede, gerichte manier, efficiënt, zoals geen ander dat kan. Dus het, je wil altijd dat als er een extraatje beschikbaar is, dat, dat de overheid dat uitgeeft. Want ja, alsof die bommen die ze in het Midden-Oosten afwerpen <laughs> geen schade opleveren voor het milieu, of die kerncentrales zo weet je wel, maar goed. Nee, maar ze zegt ook witwassen, Ik bedoel, hoe kan je dat überhaupt meten? En trouwens, witwassen betekent eigenlijk dat je geld uit een zwarte economie naar een witte economie brengt, zodat er uh, sowieso als eerst al btw wordt betaald, dus... Ja, eigenlijk moeten ze helemaal niks tegen witwassen hebben. Ja, maar deze mensen denken <laughs> natuurlijk dat als er geen belasting betaald wordt, dat de economie dan in elkaar zakt. Terwijl het juist zo is als er geen belasting betaald wordt, dan zijn er een hele hoop overheidsambtenaren die kunnen niet betaald worden. En als die niet betaald kunnen worden uh, door belasting, dan moeten ze echt iets gaan doen voor hun geld. Dan moeten ze... Een dienst gaan leveren waar vraag naar is. Dus het verbetert het leven van mensen. En de economie. En de economie. Omdat er meer diensten worden aangebouwd waar vraag naar is. In plaats van wat ze eerst deden is diensten aanbieden waar geen vraag naar is. Dus, dus ja, die mensen zijn, gaan al fout als ze denken dat een economie onderuit gaat als er geen belasting betaald wordt. Dus witwaspraktijk inderdaad. Ja, het is alleen omdat de overheid grip heeft op een bepaald stuk van de economie, het witte stuk, en geen grip op een ander stuk, het zwarte stuk. Dus als je iets wilt doen in die witte economie dan moet je, en je zit in die zwarte economie, dan moet je dat van de ene kant naar de andere kant halen. En dat noemen zij witwassen. En ja, dat heeft dan een hele negatieve klank. Maar ja, dat is natuurlijk in feite, libertair gezien, is daar niks mis mee. Met witwassen. Het is alleen je eigen, iets met je eigen bezittingen doen die je eerlijk verdiend hebt. En belastingontwijking is natuurlijk ook uh, niks mis mee. Is het is legaal niet eens wat mis mee. Uh, laat, uh, laat staan moreel. Belastingontwijking is gewoon gebruik maken van de regels om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Ja. Ik heb nog even gekeken naar haar uh, CV. Haar huidige werkgever is niet alleen het AD Nieuwsmedia, maar ook de Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde. Ja. Hij is <laughs> houtster. Ja. En um, ja, haar vorige werkgevers waren Delta Lloyd ESB, Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. En ze heeft haar opleiding genoten bij het Tinder. In instituut. Hmm. Ja. ja, wat zij dan het grootste gevaar noemt, nou, dat, dat komt, dit is misschien wel het grootste gevaar, nou kom er door, let op, steeds meer techbedrijven financieren zich met een bitcoinbeursgang. Investeerders stappen op grote schaal zonder tussenkomst van een bank in, bedrijf, in bedrijven en krijgen rendement in bitcoin betaald. Oei. Dat creëert risico's aan twee kanten. O. De investeerder heeft lucht in handen. Dat is duidelijk, hij heeft lucht in handen. En als de bitcoin crasht, maar ook als het bedrijf gebakken lucht blijkt te produceren. Financiële instellingen monitoren de waarde van een investering en scheiden het kaf van het koren. Dat doen ze. Met die credit ratings. Dat zag je heel goed functioneren. Bij die, bij die uh, credit default swaps. En die, en die, uh, die allemaal triple E ratings kregen. Al die junk bonds. En uh, die uh, rotzooi obligaties. Van de hypotheken. Die, dat, je, ziet dat, je zag daar dat die financiële instellingen. Een goede scheiding maken. Tussen het koffer en het koor. Ja. En daar profiteren alle investeerders van. Met bitcoin transacties. Is er geen financiële instelling. En wordt er ook niets gemonitord. Levensgevaarlijk. Ja, duidelijk. Ja, Mensen die, die, die zijn gewoon vrij om... Maar naar blockchaininfo.com te gaan... of .org was het geloof ik... en dan kunnen ze daar gewoon uh, gaan monitoren... zoveel ze willen. Ja, ja. Ja. Er zitten een heleboel mensen te monitoren. Ja. Ik ken mensen die zitten... de hele dag hun uh, bitcoin... te monitoren, dus er uh, wordt ontzettend veel... gemonitord. Ja, uh. <laughs> maar het is een beetje... er zit dus niets anders op, beste bitcoin-fans. Die bitcoin kan maar beter heel snel crashen... voordat hij de economie ontricht. Als ik er een had, zou ik hem nu verkopen. <laughs> dat is het... Uh... Europa beschermt, staat older, uh, Europa beschermt consument tegen fintech. <laughs> ja, daar zit ook misschien een hele probleem in. Ze is gewoon boos dat zij het niet op tijd gekocht heeft, weet je wel. <laughs> <laughs> Ik weet niet, dit soort mensen denken heel erg binnen de, ge, ja, de kaders zoals ze zijn, ze zijn opgegroeid. En het is inderdaad, ze kunnen zich gewoon niks anders voorstellen. En de overheid, ze, ze zuigen alle titels die de overheid heeft. En ze weten zich gewoon niet voor te stellen hoe ze in leven zouden kunnen blijven zonder al die. Al die financiële stromen die daar uit belasting komen. En als ze dan iets ruiken wat daar buiten omgaat, dan, ja, dan is het gewoon het is de, de paniek van een flow als de hond opeens wegrent. Dus gewoon, uh, ah, shit, hoe moet ik overleven als ik niet iemand anders zijn uh, uh, aderen kan bijten? Ja, dat is, uh, dat is even wennen, ja. <lacht> dus uh, ja, zo'n is is het. Ja. Naar mijn mening. Straks moet ze een echt beroep doen. Uh, in ieder geval, ja, ze heeft natuurlijk wel veel aandacht gekregen, dus... Uh... Ja, dat is uh, heel veel uh, gelukt om hier heel veel aandacht aan te geven, inderdaad. Ook een mooie combinatie van het milieu erbij ook. Dat is ook zo'n... Uh, uh, uh, ja, die Bitcoin miners die vragen allemaal energie. Nou, dat, uh... Ja, volgende bericht inderdaad. Het is uh, slecht voor het milieu. De wereld vergaat. Ja. De, de, de, ijs, de ijskap die stijgt met een paar meter. Tenminste, het smeltwater van de ijskap. Die stijgt met een paar meter. En uh, ja, dan ligt de... Straks uh, half Nederland onder water vanwege de bitcoin ofzo. Ja, zo so erg is het ongeveer. Want het staat hier, uh, het wordt dan bitcoins del gebruikt, gebruikt. Het zijn mijn computers. Nou, dat, zijn de, dat zijn van die grote rekencomputers die raadsels oplossen waar je bitcoin mee kan winnen. Of andere crypto's en die verbruiken nu 30,2 terawattuur stroom per jaar. Dat is iets meer dan het jaarverbruik van heel Slowakije en iets minder dan dat van Marokko. Zegt bitcoin Alex de Vries. Het produceren van bitcoins is daarmee een aanslag op het milieu. Ze dus ja, kunnen altijd wel weer wat, uh, wat vinden en uh, een milieuknop is natuurlijk uh, iets wat gewoon ogenblikkelijk tot compliance leidt bij bepaalde mensen. Als ze horen milieu, dan uh, zijn ze gewoon bereid al hun vrijheden in te leveren privacy op te geven en uh, hun buren te verraden. Het is allemaal mogelijk. Als het, uh, als het milieu in gevaar komt, dan uh, dat is dat een uitzonderingssituatie. Dan hoeven ze alle, alle beschaafdheid overboord te zetten. Maar wat als ze nou groene stoom gebruiken? <laughs> ja, dat telt vast niet. Maar dat, er, dat wordt er ook bij gehaald, want ze zeggen dan... ja. Neem bijvoorbeeld deze Chinese fabriek, die staan uh, zeven loodsen vol met computers, staan naar bitcoins te delven. En de dagelijkse stroomrekening van die fabriek is alleen al 33.000 euro. Eigenlijk geven ze aan dat een bedrag in euro voor een stroomrekening geeft aan hoeveel uh, milieubelasting het is. Dat het wat dan vreemd is, want, want windenergie kost meer aan elektriciteit, dan, uh, of zonne-energie, dan... Energie uit uh, het aardgas bijvoorbeeld. Dus dan zou je zeggen, als, als dat een maatstaf is, dan is aardgas is, uh, levert milieuvriendelijker één elektriciteit op dan, uh, dan windenergie. Al met al, omdat er kennelijk heel veel energie zit in die aluminiumbladen uh, van die uh, windturbines. Maar en dat staat ook dat deze Chinese fabriek die die, die 33.000 euro verbruikt, die staat naast een kolencentraal. Nou, daar heb je het, hè? Kolen. Zee. Duidelijk, ze zijn gewoon ontzettend milieuvervuilend en we staan straks, straks allemaal onder water... vanwege de Hebzucht van de Chinese bitcoin miner. En uh, daar komen ze wel met een alternatief... want ze, ja, ze vermoeden ook wel dat als ze gaan zeggen... ja, u heeft wel heerlijke winsten behaald met uw Bitcoin-portefeuille, maar uh, het is uh, allemaal vuil geld... en u moet het opgeven vanwege het milieu... dat die mensen dat niet gaan doen... dan zeggen ze, er ja, is een andere coin, de next coin... dat is dan waarschijnlijk een coin waar deze schrijvers van dit artikel al dik in zitten... En nadat ze dit uh, gaan aanprijzen. is uh, Bitcoin-deskundige Alex De Vries, die dit uh, die zegt. Gaat over naar de Nextcoin. En de Nextcoin heeft dat niet. Het ah, is bekend, uh, fenomeen bij, uh, bij crypto's. Je hebt twee verificatiesystemen. Eén is Proof of Work. Dat uh, betekent dat iets is een geverifieerde transactie als er voldoende werk gedaan is. En dat, is die, dat zijn bijvoorbeeld die zeven loodsen met computers die daar staan te rekenen. Als die dat raadsel op weten te lossen, dan hebben zij uh, een hoeveelheid werk bewezen. Want het is een heel moeilijk raadsel. En als je zoveel werk hebt gedaan, nou, dan moet je wel eerlijk zijn. Want ja, dan dus zoveel, uh, zoveel, uh, ben je zelf ook heel veel kwijt. Dat heet pro proof of work. En dan heb je ook proof of stake. En daar wordt eigenlijk gezegd, van, nou, we gaan gewoon uh, de transactie laten verifiëren. Niet door heel zware rekenkracht, maar dat doen we door mensen die heel veel van die coins hebben. En die krijgen daar dan ook een beetje coins voor betaald. En eh, dan hoeft er niet veel gerekend te worden. Maar dat wordt dan random toegewezen. En iemand die veel van die coins heeft, die zal ook dus de zaak niet belazeren, Want dan, is die, dan wordt zijn coin waardeloos. En dan, als dat naar buiten komt, en dan, dat wordt, komt naar buiten. Want het is allemaal ja, openbaar. Je kan zien dat er, als er iets niet klopt. En ja, dan, uh, dan uh, ja, is dat een manier van verifiëren. En dit is, ik denk dat die next coin, dat dat zo'n proof of stake uh, variant is. En daarom gebruikt hij niet veel energie. En daarom vinden zij dat je, dat je als je dan niet helemaal met crypto ophouden en terug naar die veilige euro wil, Dan, next back thing, best thing is die next coin. Is, uh, nou ja, Ethereum is ook bezig om naar proof of stake te gaan. Maar er zijn daar heel veel die dat willen doen. Ja, de, de, de NextCoin had eigenlijk zijn beste tijd al gehad. Ik zit nu even op de um, CoinMarketCap te kijken... en is inderdaad sinds het verschijnen van dat artikel op 2 uh, december... nee, is die heel wijs omhoog gegaan. Ja. Ah, ja, ja, ja. ja, het is een... gelukt. <laughs> Alex, ik schrijf ze in de handjes. Ja, zijn ja, uh, artikel, uh, propagandaartikel heeft geholpen. Ja, de... Terwijl alle altcoins aan het dalen zijn, is deze aan het stijgen. check ja. <laughs> ja, Je kunt hem kopen. Het, is, um... het zijn dus toch nog mensen die de Volkshand serieus nemen. Dat is heel mooi. Ja, ja, ja. <laughs> Dus uh, of het komen komt, weet ik niet, maar uh, ja, goed. Um, ja, dan gaan we naar het volgende artikel toe. Ja, dan gaan we even naar de, de, de onderzoek in Nederland. Uh, ja, dit is eigenlijk gewoon. Hier, hier blijkt me weer dat het, uh, uh, hoe, hoe moet ik het even doen? <laughs> Wetenschappelijk onderzoek niet zo onafhankelijk is als je zou zeggen op de eerste uh, gezicht. Nee, we hadden het uh, vorige keer over fake news. En uh, ja, goed, hier hebben we wat. Uh, hier, hier blijkt me weer dat uh, wat het, uh, waar de overheid zich op. Uh, baseert het wetenschappelijk onderzoek ook een beetje fake news is, hè? Ja, het is eigenlijk dat wetenschap heeft de rol van religie overgenomen. Vroeger, als de politici uh, tegen het volk zeiden van... nou, wij krijgen de helft van je geld en, uh, en het volk vroeg dan, uh, ja, waarom? Nou, dan haalden ze de priester erbij en de, en de medicijnman... en die deed een paar uh, rare rituelen en dan zei hij van... nou ja, uh, hey, de medicijnman is het helemaal eens... Met mij. En uh, hij is het enige geloof dat mag mo worden nageleefd in dit land. En, en die medicijnman zegt dat ik, dat ik de baas ben hier. Dat ik, uh, noemen ze dan, divine rule. Dus uh, door de God, divine right, yeah. de divine right, dus door God aangestelde uh, heerser. En uh, op een gegeven moment kwamen die priesters steeds meer in discrediet. Onder andere door de, ja, de wetenschappelijke ontwikkeling. Zoals Galileo en zo. Het uh, bleek dat ze het zonnestelsel niet helemaal goed bekeken hadden. En, uh, en langzamerhand is eigenlijk, en Newton uh, kwam ook voor gedeelte door Newton, want ze zeiden eigenlijk altijd de heersers: van ja, wij horen bij de hemellichamen, wij zitten in de, hebben een kroontje op ons hoofd, we zitten op een verhoging, uh, wij horen bij de perfecte hemelse lichamen, zoals de ronde zon en de maan, en, en niet in, uh, zoals jullie horen bij het aardse. Onvol, ja, ja. Uh, onvolmaakte wereldje. Toen zei Newton, die zei eigenlijk van hé, uh, hey, uh, gravitatiekracht, uh, eigenlijk de, zowel de appel die op je hoofd valt, als de Maan die om de aarde draait, als de aarde draait om de, om de zon draait, die voldoen allemaal aan dezelfde principes. Dus het is eigenlijk één principe dat overal voor geldt. En toen zaten die heersers nu van shit, dit is niet leuk. Dit moeten we niet hebben. Toen was het een sociaal contract <macht> <als> je... <macht> Ja. Toen, nee, volgens mij is toen het proces begonnen dat ze de wetenschap eigenlijk geco-opt hebben. En langzamerhand hebben ze de wetenschappers door heel veel geld over ze heen te storten. Is het ze gelukt om die te corrumperen. En ja, je hebt natuurlijk die onderzoeksinstituten zoals TNO. TNO is een instituut dat bestaat bij wet. Dus dat, uh, ja, er is geen niet veel bedrijven die per wet bestaan, die, uh, die een wettelijke garantie op bestaansrecht hebben. Ja, ja, de PTT en... was dat oorspronkelijk ook, hè? De... Ja. Ja, dus alle, alle strategische dingen eigenlijk die je, die je nodig hebt. Om een opstand te, te organiseren tegen de heerser. Die zijn onder controle van de heerser. Dus we hebben het over wegen, infrastructuur, communicatie, eh, pakketbezorging, eh, zeg maar alles wat, wat, wat je zou nodig hebben als je een opstand zou willen organiseren. Dat is dat, dat eist, daar eist de overheid altijd direct een monopolie over. Mm -hmm. eh, met hele andere redenen, maar dat is wel, dit is de veilige reden waarom ze dat willen hebben. Ze voelen aan dat je, dat je daar macht over moet hebben. Omdat je dat. Als je de bevolking gaat uitbuiten, dan controleer je een opstand. En die opstand kan je best onderdrukken als jij al die centrale dingen bezit uh, controleert. Uh, en wetenschap is ook zoiets: wetenschap, ja, die, die uh, hebben ze gewoon heel veel geld overheen gestort. En nou blijkt dus dat het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum, het WODC, is ernstig aangetast, die onafhankelijkheid. Zo blijkt uit het onderzoek van Nieuwsuur. Hey. WODC heeft grote invloed op het politieke beleid van Nederland, staat er dan nog onder. Maar eigenlijk blijkt het zo dat het politieke beleid van Nederland heeft grote invloed op het WODC. <laughs> dus... Uh... ...jarenlang heeft politiek onderzoeken beïnvloed om de uitkomsten te krijgen... ...die het eigenlijk gelijk van ministers en topambtenaren zouden moeten bewijzen. Dus ze hadden eigenlijk al een stelling en dan gingen ze naar het WODC... ...en zeiden ze, jongens, willen jullie een onderzoekje doen? Ja, dit moet eruit komen. Uh, hier is de bankering, ploem, en hij staat er helemaal vol. En is en... was er vooral iemand die zei van... ...ik wil dat dit eruit komt. Die mm, de minister <laughs> ja. opstelt, hè? opstelt hier een Die uh, speeldierenbladier, die heeft echt nergens respect voor die man. Uh, eigenlijk is, alles, is het doel de onderdaan te overtuigen, want er is een, is een oorlog voor de mind, de, de, de hersenen, de gedachten van de onderdaan. En als de onderdaan zich blind laat overtuigen door iemand met een witte muts op die zich wetenschapper noemt, nou dan, dan, het, dan worden dat de mensen zijn die, die beïnvloed worden door de politiek. Als, als het een priester is, dan, dan, of een dominee of een uh, paus, dan worden het die beïnvloed. Maar nu is het wetenschapper, dus al die wetenschappers die worden zwaar beïnvloed. En er wordt een hele hoop geld in gestopt om die de uitkomsten te laten geven die ze. Ja, in de reclame noemen ze dat gewoon de man met de witte jas. Hè? dat is uh, yeah. yeah. Mijn dokter uh, adviseert om een malboro te roken, want dat is gezonder <laughs> dan een camel of zo. Yeah. <laughs> of uh, ja, je had natuurlijk de, de man met de witte jas die dan klinisch bewijst dat je een bepaalde tampesta beter is. Ja, ja ook, dit zal, ook dit zal weer verdwijnen. Want net zoals de priester uiteindelijk on, en de medicijnman onderuit gehaald werden, zo zal ook de wetenschapper die de wetenschappelijke principes verlogend uh, uiteindelijk onderuit gehaald worden. En ja, dit, dit is een, een stukje daarvan, maar dit soort dingen ontaarden altijd veel verder op een gegeven moment is het zo overduidelijk dat ze, dat ze maar wat staan te liegen. En die mensen hebben altijd cruciaal punten weten die te bereiken in zo'n organisatie die, dat, uh, die zich laten omkopen. En die worden daar ook naartoe geduwd natuurlijk door de politiek. Ja, dus het wordt, het wordt allemaal veel erger tot het overduidelijk is dat de keizer geen kleren aan heeft, zoals het sprookje gaat. En dan, ja, dan, uh, dan gaan mensen weer op zoek naar een nieuwe autoriteit. En dan moet de overheid weer volgen om die nieuwe autoriteit te corrumperen. En ja, wat, wat ik daarvan denk, is dat die nieuwe autoriteit, dat zou best wel eens een soort artificial intelligence kunnen zijn. Dus dan heb je wel... Je hebt, je hebt en een paar jaar geleden had je die, die Watson computer was het geloof ik. En die deed die de een Jeopardy spel na. Dus die, ging dan, uh, die kon vragen beantwoorden in een quiz. En, en het klinkt heel autoritair zo'n zo computer. Als de computer zegt, uw belastingen moeten omhoog. <laughs> en dan denk ik zo, nou ja, de computer zegt dat Je merkt het nou al heel vaak als je bij, je belt een hulplijn op van een of andere organisatie. En je zegt van, uh, ja, dit en dit uh, werkt niet en uh, kun je er wat aan doen. En dan zegt iemand uh, aan de andere kant van dat bedrijf zegt, nou, uh, dat, dat staat het systeem niet toe. Of uh, er is een glitch. En dat is dan het hele einde van het verhaal. Van, ja, maar het systeem valt niet te praten. Of dat, ja, als het systeem dat zegt, ja, dat, dan zal het wel zo zijn. En ik denk dat dat een beetje de truc is. Dat mensen zich... Uh, nog de volgende autoriteit heel makkelijk laten overtuigen door iets uh, ja, gezaghebbends uh, een gezaghebbende computerstem en het zou wel kunnen dat dat dan uh, overigens een soort grote computer gaat uh, installeren en die zegt ja er is, nou, er is zoveel corruptie geweest en uh, omdat het, om het onafhankelijk te maken en helemaal vrij van corruptie hebben we hier een, een enorme computer en die, en die geeft ons advies in plaats van die wetenschappers die zich laten beïnvloeden en dan krijg je een computerstem die precies dezelfde dingen zegt als die wetenschappers want het wordt natuurlijk gewoon van achterkant wordt het gevoed door die politici, komt er dan met een hele autoritaire stem uit, denk ik. En dan, ja, dan geloven mensen dat weer een tijdje. Nou, wat ik wel een beetje opvond was, dat, dat, dat ik kom dan na een week uh, nadat ze uh, overal nepnieuws zagen, weet je wel, behalve bij zichzelf. Wat mm -hmm. ja, ja, voor vast. mij ook een beetje projectie is. En dit is dan weer een ja. bewijs ervan, weet je wel. Als de, de regering met de recessies, dan, dan, dan, dan is altijd komkommertijd. Hè. Dan hebben, hebben ze niks meer om over te lullen en dan gaan ze maar over uh, komkommernieuws hebben. Uh, maar uh, dat betekent dat het een het meeste nieuws dat we hebben is altijd alles wat er vanuit de, vanuit de regering wordt ge, wat vanuit de overheid komt. En dat is dan ja. weer gebaseerd op uh, gemanipuleerde onderzoeken? Ja, het is, uh, de, de pers die pompt gewoon letterlijk naar buiten wat... Uh, ja, de, maar dat is dan fake ja, news, ja, omdat ja, het gewoon ja. uh, gemanipuleerde, ja. gebaseerd is op gemanipuleerde feiten. Ja. Ja, ja, dat hele fake news dat is denk ik inderdaad een projectie. De meeste, bij de meeste dingen moet je gewoon als eerste kijken van is het projectie, hoor. dat is zo vaak het geval dat, dat ja... Dat, dat je er bijna blind vanuit kan gaan. Maar je hoeft maar eventjes... Als je, als je iemand op een bepaalde toon hoort praten... dan weet je het vaak al. Een beetje op hoge, prekerige toon. Dan hoef je vaak maar eventjes te luisteren. En dan kan je wel vinden waar... ...waarom die aan het projecteren is. Ja, uh, het is ook wel weer grappig dat dan de Tweede Kamer... Nou weer ...woest over is. <laughs> ja, ja. Of zijn ze gewoon woest dat ze, te, dat ze betrapt zijn. <laughs> ja. Woestheid is ook iets uh, wat helemaal... ...gedevatueerd is tot uh, nulwaarde. Uh, ja, er wordt dan natuurlijk... ...naar een VVD-minister geweest, maar... ...ik denk dat ze zelf dondergoed zweten dat... Uh, ...dat die gewoon eigenlijk deed... ...wat gewoon iedereen gewend was te doen. Weet weet ook gezegd dat daar sturing plaatsvond. Dat had ik wel gedacht. Maar dat men zo ver is afgegleden. Dat men dit gewoon zwart op wit in mailtjes zet. Ja dat heeft me wel erg verbaasd. Maar <laughs> dat gaat gewoon over de orde van de dag natuurlijk. Normaal gesproken hoor je dat niet in een mailtje te zetten. <laughs> nee nee. Het is net zoals die, die bodycams. Van die, van die agenten. Die hadden dan die hadden de bodycam. En er, uh, aan ...om corruptie te voorkomen. En dan gingen ze een drugsdealer arresteren... ...en dan zag je dat ze zelf de drugs neerlegden... ...voordat ze hem gingen arresteren. En, en het daarna weer terugvonden... ...precies op de plaats waar ze het neer hadden gelegd. En dat kwam omdat als je de bodycamera uitzet... ...dan, neemt de, dan slaat hij de 30 seconden daarvoor... ...slaat hij nog op. Dus zij hadden de bodycam... wel uitgezet toen dus ze die drugs gingen planten... ...maar dat, dan neemt hij nog 30 seconden op of zo. Dat yeah, was het geloof ik. En toen, uh, ze hadden er niet, niet op gerekend dat het planten van die, uh, het, uh, het neerleggen van die drugs zelf, dat dat op de cam zou staan. En het stond er wel op. En toen waren ze dus uh, gesnapt. En toen zei de woordvoerder van de politie zei ook van. Uh, ja het komt voor, uh, vanwege uh, onbekendheid met de bodycam. Die is nogal nieuw. Dus, dus eigenlijk zeiden ze van ja, uh, de agenten zijn er nog niet goed mee bekend hoe ze, hoe ze bewijs moeten vingeren. Moeten, uh, uh, zonder dat het op de bodycam stond. Maar dat gaan we ze nou leren. Dus je moet 60 seconden pauze handhaven voordat je dat doet. En dan gaat het weer goed. Dat uh, is natuurlijk vreselijk uh, helemaal niks bewaard, al, die, al dat bewijs. Nou ja, dit, dit is ook zoiets um, het over het hoogprekerige uh, toontje. Dat heb mm -hmm. ik ook een voorbeeld van, uh, ik zat laatst toevallig naar het finale te kijken, wat ik niet altijd doe, en ja, het is weer uh, een en al krom meteen. Uh, Nederland die ligt nog altijd dwars bij EU-aanpak belastingontwijking, nou ja, dan blijkt later in het artikel dat het niet heel Nederland is, maar dan de VVD. Dat een heel klein percentage van Nederland is. Ja, daar is iedereen dan weer verontwaardigd over. Maar ja, als je dan verder doorleest, dan blijkt dan eigenlijk alleen de PvdA... en hun bondgenoten in andere landen uh, daar verontwaardigd over te zijn. Dus dat valt ook wel weer mee. Maar dit vond ik wel een beetje, uh, ja, typerend voor het uh, dat, uh, hoge preekgehalte van de NOS. Ja, je merkt dat uh, de nos die hey, Eigenlijk is het, is het raar in dit bericht is... Is, uh, zaten eigenlijk onthuld de nos dat de Nederlandse overheid en ambtenarenapparaat dwars ligt bij het aanpakken van belastingontwijking in Europa. Dus uh, ze, zitten, sa ze zitten in de coalition of the unwilling, zo wordt het genoemd. <lacht> uh, verschillende diplomatieke uh, Brusselse kanalen zeggen dat. En uh, de, die. Uh, die hebben, hebben dan ook vergaderingen daarover en zelfs de leden van de Europese Panama Commissie, die onderzoek doet naar belastingontwijking, krijgen geen toegang tot die notulen. Dus wat daar precies aan gunstjes wordt uitgedeeld aan bedrijven, dat uh, mag zelfs die commissie, mag dat niet inzien. En Nederland zit daarmee samen met landen in, met welke landen zitten ze in één groepje? Cyprus, Malta, Ierland en Luxemburg. Nou, vreselijk toch. Dat leidt tot grote irritatie bij de Europese Commissie. Want wetgeving om belastingvlucht tegen te gaan kan alleen worden doorgevoerd als alle landen instemmen. Maar daar wordt dan wel weer gezegd alle landen in de EU. Want zo'n zo vertrager die zegt dan van ja uh, we moeten het wereldwijd invoeren. Want anders dan heeft het geen nut. Uh, je kan het niet uh, en, de, en de, deze critici die noemen dat dan vertragen. Die, zitten, ja, die die zitten het gewoon naar te vertragen door te eisen dat het, dat, uh, dat het wereldwijd moet worden ingevoerd. En dat, uh, dat is helemaal niet nodig. Je moet het alleen Europees breden. Als, als je dat maar gedaan hebt, dan is het wel voldoende, zeg maar. Want ja, wie gaat er nou buiten? EU? dat doet natuurlijk niemand. <lacht> Uh, en, wat, en eigenlijk wordt er gezegd hier ook: vertragen ze wetgeving door bijvoorbeeld te pleiten voor wereldwijde richtlijnen in plaats van EU-wetgeving? En als de hele wereld moet meebeslissen, weet je zeker dat het veel langer duurt. Dus uh, aan de ene kant zeggen ze van: uh, dat is een onzin on verhaal dat de hele wereld mee moet doen. Maar ze zeggen wel: van ja, uh, het is vreselijk dat uh, Nederland in de groep van Malta en Cyprus zit. Want iedereen moet wel meedoen, want anders dan werkt het niet. Dus dat is al tegenstrijdig met elkaar. Maar het, het raar is dat de politici hier eigenlijk de, de good guys zijn in dit verhaal. Vergeleken met de media. Want de media zit, eigenlijk die hebben gelekte, gelekte zooi dat Nederland dwars ligt. Maar de politici die proberen tenminste nog deeltjes te sluiten met die bedrijven. Zodat, die, zodat we hier wat van die bedrijven hebben. Die die uh, nog wat bedrijvigheid doen. Ja, uh, en wat kantoorruimte vullen. En uh, nou ja, wat uh, die, die de economie nog een beetje overeind houden. Nou, het gaat uh, vooral om de, de VVD dan. Hè? De, de partij van Shell, Unilever, uh, Brandstad en zo. Ja, ja, ja, ook weer de partij die er weer voor zorgt dat het uh, voor het MKB weer moeilijker wordt om belasting te ontwijken. Ja, en, en die halen natuurlijk ook. Uh, het BTW gaat wel weer omhoog, natuurlijk. Ja. Dus dat, uh, de, de, de gewone onderdanen hebben ze niks mee maar deze lui die hebben natuurlijk lobbyisten en wine and dine en dus die, die krijgen wel wat uh, die krijgen wel wat verdediging. Ja, die VVD heeft dan later ook wel weer een baantje bij hun. Ja, dat soort dingen zo. Ja. Ook wel uh, wel ronde dingen ja. Maar. Het, het raar is dat, dat dat eigenlijk nog beter is dan dat je die deeltjes sluit met dat soort bedrijven, dan dat je ze niet sluit. Dat je zegt, ja, we, gaan, we treden uit de groep van Cyprus, Malta, Ierland en Luxemburg, en dan, dan ben je het helemaal kwijt. Terwijl ja, een groot gedeelte van de Nederlandse economie draait op het, het lichtelijk profiteren van dat soort grote bedrijven, die anders totaal niet in Nederland zouden zitten, hun hoofdkantoor absoluut niet in Nederland zouden hebben waar we zouden zitten. Niks met Nederland te maken. Maar ja, het is ook uh, Dijsselbloem die had gezegd... nou, uh, de race naar de bodem om bedrijven aan te trekken naar Nederland... dat pad hebben we echt verlaten. Dat is uh, toenmalig minister Dijsselbloem zei dat. Uh -huh. dus, uh, het idee van dat je, dat je steeds betere bedrijfscondities aanbiedt aan bedrijven... Zo, uh, om het vestigingsklimaat zo goed mogelijk te maken... dat pad hebben we echt verlaten. Uh. Uh, we gaan nou het uh, vestigingsklimaat uh, goed knudden maken... want uh, dat moeten we allemaal harmoniseren Europees. Uh, ja, het is... Uh, die mensen, ja, die, die leven natuurlijk in een fantasiewereld. Die hebben geen idee dat, dat je überhaupt bedrijven nodig hebt. Behalve als ze dan weggaan. Dat heb ik ook altijd zo'n leuke cartoon. Dan zie je dan, als je als, als libertariër zegt of als anarchist: van, euh, Nou, dat bevalt me helemaal niet zoals in Nederland. Dan zeggen ze altijd: hey, Als eerste reactie krijg je dan maar eens: van, Nou, als het niet bevalt, dan gaan we naar Somalië toe. Maar laatst was er zo'n uh, zo cartoon, zag ik daarover, dan zag je Burger King, die ging het hoofdkantoor verplaatsen uit Amerika vandaan, om, belasting, om minder belasting te betalen. En toen stond er opeens bij van, uh, ja uh, Burger King, als het je niet bevalt, dan ga je maar weg. En dan zie je Burger King, nou doei. En dan, nee dat is niet de bedoeling. En dan, dan is het opeens van, shit ja, uh, de, de melkkoeien moeten wel blijven zitten. En dat is natuurlijk onlogisch om te denken dat de melkkoeien blijven zitten... als je het melkpercentage steeds verder opvoert. Als ze zolang ze nog maar enige vrijheid hebben. Dus ja, dat is... Uh, dat is uh, als je een slecht klimaat maakt, dan moet je verwachten dat die bedrijven weggaan. Maar de NOS staat hier dus kennelijk helemaal aan de kant van die mensen... die, die hier die uh, een hoog hoog een, een, een, een, een guur belastingklimaat willen hebben. hier. Bij die, die graag dat willen dat Nederland bij de Coalition of the Willing zit. En de, zijn dan de, de willing zijn dan overheden die maximaal bedrijven uitbuiten. Tot, tot het bot uitbenen. Ja, ik heb meer het idee dat dat niet eens uh, alle landen zijn. Maar slechts de PvdA uh, equivalenten van in die landen. Weet je wel, Labour in, uh, in Engeland. En in de uh, ja, sociaal of zo in uh, Duitsland. Ik weet niet hoe ze daar exact weten. Maar gewoon het klikje van sociaal-democratische partijen. Zeg maar. Ja, ik denk niet dat de, de andere is oh, ook... Uh, uh, Uitbuitingpartijen. Ook die Christendemocraten vallen daar wel onder, denk ik. En je ziet eigenlijk dat het Nederland voor een keer behandelt dat de belastingdruk in Nederland hoger is dan die ooit geweest is. Dus, en er zijn een heleboel kabinetten geweest in de tussentijd. Van uh, Kok en uh, Paars en uh, met CDA een aantal keer balken en, uh, en uh, nou, met, met de VVD heb je een aantal keer gehad. En, en ondanks al die verschillende kleuren, is het gewoon steeds omhoog gegaan. Uh, uh, ja. nou, maar goed, bij CDA zit nog wel heel veel van die oude familiebedrijven. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld het Lubbers, uh, die dan in de utrecht hollandia staal heeft. En uh, Balkenende doet iets met pijpleidingen. En, uh... Of Gaanse pijpleidingen. Gaanse <laughs> <laughs> pijpen. Uh, ja, het is... Dus, um... Dat maakt misschien voor die bedrijven wat uit. Maar kijk, zo'n bedrijf als die pijpleiding... die krijgen dan een contractje in Afghanistan. En dat is door hun compensatie voor hoge belasting. Dus wat zo'n CDA dan, denk ik, doet... is gewoon, ja, de belasting gaat voor iedereen omhoog. Uh, waar zijn we zijn bij de coalition of, coalition of the willing... En uh, dan zeggen ja je uh, mijn zwager, jij krijgt een uh, mooi contractje, een vet contractje in Afghanistan om daar een pijp aan, aan te leggen. Mm -hmm. Dat is dan de compensatie die ze krijgen. Maar ze moeten ook, belasting, ook veel belasting betalen. Maar... Nou, dan, dan betalen ze graag belasting natuurlijk, hè. Ze betalen graag belasting, <laughs> want ze krijgen dikke overheidscontracten terug en dat maakt het allemaal mooi, meer dan goed. En dat is natuurlijk altijd het punt met... Met uh, overheidsdienaren die zeggen altijd, nee, ik betaal graag belasting. Uh, maar voor hun kost het eigenlijk niks, want ze zien het direct terug als salarisverhoging. Dat is voor de gewone onderdaan niet het geval. Nee, dan gaan we nog even naar België toe. Daar is een uh, lantaarnpaal in een huis ingemetseld. <laughs> ja, dat is een mooie foto bij De foto moet je eigenlijk zien. Maar uh, ja, er werd, uh, heel veel papierwerk ging heen en weer om deze, deze lantaarnpaal weg te krijgen. Maar de gemeente die was bijzonder traag. Ja, kennelijk voelde ze zich niet genoodzaakt om de klanten te helpen. En toen heeft de aannemer gewoon heel creatief het huis op de lantaarnpaal heen gebouwd. Dat zie je nou hier. <lacht> je ziet de lantaarnpaal in het huis staan. <lacht> die is gewoon geïntegreerd in het huis. Ja, er nou, is toch gratis verlichting erbij. Een creatieve oplossing voor administratieve traagheid. Ja, je vraagt je dan af of wel in actie komen. als je dat ding gewoon om zou trekken en zou verwijderen. of er iemand zou zijn die het door zou hebben. In plaats van deze, want uiteindelijk zit je dan met mm het -hmm. huis met een lantaarnpaal erin. de gevel. Ja, dat, Daar kan je toch niet uh, mee verder. Je moet het toch een keer goed doen. Uh, ja, dan, uh, dan moeten ze dat weer helemaal eruit halen. Uh, je ziet dan meer van dat soort rare. Uh, Rare dingen van de. Ze ja, dus, dus hebben die foto's op het internet ook. Die zie je allemaal boompjes staan. En dan zie je allemaal van die metalen stootbalken die, die, die dat boompje moeten beschermen. En die staan die boompjes er allemaal gewoon naast. Die hebben ze er gewoon niet om die boompjes heen gezet, maar daarnaast. Wie is hier nou weer aan de gang geweest? Ja, van een boompjes een eigen koers gaan ervaren. Om groeien. Ja, een hele rare bocht genomen. daar ja. ja. heb ik niet veel over te zeggen eigenlijk. Nee, het plaatje is wel leuk te zien. En het is ook wel een leuke manier voor ondernemers om daar. Ja, als je dan. Je krijgt het niet voor elkaar om aandacht voor te krijgen. Dan, dan doe je gewoon zoiets. Je integreert die lantaarnpaal in het gebouw. Je maakt er een foto van. Je twittert daar een beetje mee. En je krijgt een hele hoop aandacht. En dan ja, misschien dat dat een beetje. Heeft. Ja, dat zou het ook inderdaad kunnen zijn, want het huis is verder nog niet afgebouwd. Ze plaatsen ja. het gewoon in de krant. En, en, en ja, de naam van de gemeente staat erbij. En, en misschien komen ze dan in één keer in actie, weet je wel. Ja. ja hetzelfde bijvoorbeeld als jij, uh, je hebt een best wel groot bedrijf die uh, zo groot is dat ze geen uh, tijd hebben om uh, te luisteren naar de klant. En uh, je voelt je toch een beetje geneigd uh, of zo. Ja, dan gooi je dat op uh, Twitter of op Facebook. En in één keer komen ze in actie oh, iets, en dan gaan ze. Uh, kunnen ze in één keer wel helpen, weet je wel? Ja. Dus ja, want uh, bedrijf, vooral die grote bedrijven hebben allemaal, allemaal zo'n afdeling. Dan zitten ze de hele dag de krant door te lezen om te kijken hoe het bedrijf in de media. Eh. Ja, ja, ja, De ambtenaar zit die de hele dag de kranten lezen en dan zie je opeens hun eigen lantaarnpaal daarin staan. Dus, oh, mijn helemaal slecht nieuws. Uh, dit moeten we niet hebben. Uh, Dat hebben de gemeente zullen jullie ook wel hebben, ja. Ja. Nou, ik had in ieder geval bij KPN, dat, uh, dat ik uh, heel re redelijk wat problemen had met KPN. Nou ja, gooi ik het uh, op mijn weblog of op uh, internet, weet je wel, op Facebook of uh, Twitter en uh, ja, meteen een uur later uh, hangen ze aan de telefoon uh, van wil je het eraf halen, dan gaan we je helpen. <laughs> ja. Kijk eens aan, zo gaat dat. Zo doe je dat. <laughs> ja ja goed ja maar uh, griezelige affairen in uh, de VS uh, of uh, beter te zeggen griezelige financiële problemen in de VS ja, ja. Ja, dit is weer, uh, weer apart. Dat, dat jarenlang heeft Obama gewoon enorm bakken geld uitgegeven. En ja, wat traditie is nou: dat elke president verdubbelt de staatsschuld zoals die uh, was terwijl hij aantrad. Dus al de presidenten voor hem die hebben een bepaalde schuld, x opgebouwd. En de nieuwe president maakt daar 2x van. Dus die, die, die geeft in zijn eentje geeft die, maakt hij net zoveel schuld als alle anderen bij elkaar van uit de, in de hele opgezonde geschiedenis. En uh, niemand die daar ooit een probleem van maakte toen uh, Obama dat deed, want Obama, toen hij zelf nog in de oppositie zei, zei, zei hij van, ja, het verhogen van het schuldplafond, dat is dus de zelf opgelegde plafond van hoeveel schulden ze mogen maken, dat is eigenlijk een soort alcoholist, die gaat naar de bar toe en die legt zich een bierplafond op, dus die, als je naar de bar loopt naar de bar, zegt hij, nou, vanavond niet meer dan tien bitches. En dan, uh, dan is hij bij tien. Oké, ja, 11 ton verhoogt hij het bierplafond. Om het af te leren ja, of zo. Ja. En dat is hier dat ook. Ze hebben een schuldplafond en dan zeggen ze, oké, okay, niet meer dan zoveel. En dan komen ze eraan. En toen Bush nog aan de regering was en Obama in de oppositie, toen zei Obama, ja, dat, dat schuldplafond verhogen is echt een teken van zwak. En toen, toen was het waffen dat, dat hij... Uh, uh, toen hij zelf aan de regering was, zelf president was, toen wilde hij het schuldplafond uh, verhogen. En toen zei de Republikein: Nee, nee, we gaan het schuldplafond uh, dat kunnen we niet zomaar verhogen. Toen zei hij: Dat is onverantwoordelijk. Op het, uh, Amerika betaalt zijn rekeningen. Dat kan je niet maken om het schuldplafond niet te verhogen. Want hij, om, om zijn rekeningen te betalen had, moest hij meer schulden maken. Dus had hij een hoge schuldplafond. Dus, en nu is het precies al alles op. Nu is er Trump weer aan de macht. Nou zie je opeens alle media ook, Die gaan ze enorm ook kijken, die schuld, duizend miljard dollar, omgerekend 843 miljard euro. Dat is het tekort van het belastingplan van de Amerikaanse Senaat, vermoedelijk over tien jaar gaat opleveren. Daaraan ze helemaal op bekijken van nou, er is een, een joint committee on taxation. Nou, het is dan een, een werkgroep met uh, wijze mannen die totaal onafhankelijk zijn en uh, absoluut niet te beïnvloeden door wie dan ook. Net zoals wetenschappers, zeg maar. <lacht> en uh, die uh, hebben dat berekend en die zeggen nou, ja, het, is, uh, het is vreselijk. Het Wat een schuld, wat een schuld. wordt een extra begrotingstekort in 2007 van 1.000 miljard. Nee, dat is echt vreselijk. En de Amerikaanse staatsschuld aan het eind van die tien jaar... zal dan, zal dan met duizend miljard zijn, zijn gestegen. Dat is één biljoen... En eigenlijk is het nog groter, want eigenlijk is het, is het 1,414 biljoen, dus wordt tot 2 biljoen. Maar omdat de belastingverlaging ook zorgt voor extra economische groei, dus dat zitten ze allemaal een beetje uit hun houroute zuigen. Het is net zoiets als climate uh, science of uh, economische modellen. Ja, ja, ja, ja oké, okay, die belastingverlaging zorgt voor, zorgt voor wat economische groei. Dus, dus die halen we, halen we daarvoor, halen we 400 miljard eraf. Dus we hebben 1,4 uh, of 1414, dan halen we 407 vanaf en dan blijft er 1007 over. En dat is natuurlijk allemaal uit een hoog hoed gezogen, want je weet helemaal niet over tien jaar hoeveel economische groei het gaat opleveren als je de belasting verlaagt. En hoeveel, ja, dit, je kan wel vrij zeker zeggen dat de, dat de schuld weer een ontzettend stuk hoger is dan, uh, dat is een algemene trend. Maar om nou te zeggen hoe dat precies voor de economie gaat uitpakken, dat, uh, ja, dat is nog heel lastig. En, en hoe het precies gaat uitpakken voor de Amerikaanse staatsschuld, dat is ook heel lastig. Maar er wordt wel gezegd, het bedrag is enorm, maar moet worden afgezet tegen de totale schuld. Dus eigenlijk zeggen ze van, ja, je moet, je moet het vergelijken met de totale schuld. En als de totale schuld al belachelijk hoog is, dus dat is hij al, hij is al meer dan 100% van het bruto nationaal product, boven de 20 biljoen. Ja, als er dan 1 biljoen bij komt, ja, dat is 21 biljoen, dat is eigenlijk niet eens zo eigenlijk niet zoveel. Dus uh, uh, vroeger zetten ze dus zeg, zetten ze het af tegen het bruto nationaal product. Zeggen ze ja, als het bruto nationaal product groot is, dan maakt het, ja, dan maakt de schuld er niet zo uit. Maar nu zetten ze het ze af tegen de totale schuld, want die is al groter dan het bruto nationaal product. ze nou ja, Japan heeft bijvoorbeeld 300 van het bruto nationaal product als uh, schuld, geloof ik. Nou, ze, nou als ze dan een, als ze dan uh, 10% van het bruto nationaal product bijkomt als schuld, dat maakt niet zoveel uit, want dan gaat het van 300 naar 310%. Dus dat, ja, dat maakt niet zoveel uit. Dus, ja, je, je kan daar over lullen als je maar wil. Je kan de getallen eruit pikken die ja, Als je iets heel klein wil laten lijken, dan relateer je het aan iets heel groots. Dan neem je het grootste getal dat je kan vinden, en dan zeg je: Nou, valt eigenlijk best wel mee. En als je iets heel groot wil laten, laten lijken, dan relateer, relateer je het aan iets heel kleins. En dan lijkt het opeens ontzettend groot. Dus, ja, dit is allemaal uh, niks, geen wetenschap, maar gewoon een beetje ge, ge, gevogel met cijfers. Maar in ieder geval het is het wel zo dat ze zich weer grote zorgen maken over de belastingbezuiniging, uh, of de, de, be, de belastingkuts die de Amerikaanse president gegeven heeft. Uh, of, en, en als ik de experts mag geloven, dan is het niet eens een uh, belastingkorting. Als je, want niet alleen wordt uh, de belasting teruggeschroefd, de percentage wordt teruggeschroefd, maar de aftrekposten worden ook teruggeschroefd. Dus uh, het gaat, me gaat meer kosten dan het oplevert en uh, waarschijnlijk gaat de netto belasting wordt gelijk, is gelijk of gaat zelfs wat omhoog. Dus. Uh, ja, het wordt wel voorspeld dat dit een hele enorme berg kapitaal toebrengt naar de VS. Wat er nou buiten staat geparkeerd. En ja, da daardoor gaat de dollar ook omhoog. Dat zie je wel een beetje. Men verwacht... Het is een regel dat zeggen eigenlijk moet het rendement van alle, alle ondernemingen moet wereldwijd ongeveer gelijk zijn na belasting. Want als het ergens hoger zou zijn, dan zou er kapitaal naartoe vloeien, omdat het daar hoger is. En als het ergens lager is, dan vloeit er kapitaal weg. Dus het uiteindelijk niveleert het rendement na belasting. Wat betekent dat als je de belastingen omlaag doet, dan wordt het rendement na belasting opeens hoger. En dan gaat er een heleboel kapitaal gaat naar die hoge rendementen toe vloeien. En daarom gaat die dollar dan eens in kracht toenemen. Omdat. Lagere belasting in Amerika. Eh, wordt het rendement na belasting opeens hoger? Vloeien er. Uh, uh, mensen kopen dan dollars aan om uh, Amerika in Amerikaanse fabrieken te investeren. En daardoor gaat die dollar omhoog. Dat is het uh, verhaal eigenlijk. Maar ja, er staat zoveel stommiteit van de Amerikaanse overheid tegenover. dat je ook niet weet of dit, uh, of dit wel uit gaat werken. Of... Ja, ik had ook ergens gelezen dat die, als die bedrijven terugkomen. Uh, dan krijgen ze zo zo'n tax-holiday, zeg maar. Dan uh, hoeft een jaartje geen uh, belasting te betalen. en daarna, daarna weer wel. Maar heel veel van die bedrijven nemen dan ook weer, uh, die, die zitten bij hun in de kelder zitten ook weer enorme bergen dollars uh, geparkeerd. Die dan mm. weer terug in de Amerikaanse economie komen. En daardoor zou, je, zou de Amer gewone Amerikanen wat kunnen merken van de uh, enorme berg geld die Obama bijgedrukt heeft. Dus er zou een soort inflatie ja. komen. Ja, dat kan ook ja. Ja, want ik geloof dat bijvoorbeeld een bedrijf als Apple, die hebben al 235 miljard dollar eh, buiten Amerika geparkeerd staan. En, de enige, en binnen Amerika lenen ze gewoon geld om dividend te kunnen betalen. En ja, de enige reden dat dat geld niet terugkomt naar Ameri Amerika is vanwege die belastingen. En, eh, maar je zou kunnen zeggen dat als al dat geld terug zou komen naar Amerika, dat je enorme inflatie krijgt want het gaat allemaal eh, arbeid en kapitaal en, en commodities najagen en drijft daarvan de prijs omhoog. Ja. Dus je, inderdaad, ja, dat, dat kan je dan weer vertalen als economische groei, van kijk eens hoe geweldig het gaat, alle, alle getalletjes gaan omhoog maar ja, inderdaad kan het wel eh, inflatie opleveren en zeker als het maar voor een jaar is, dan heb je ook het idee dat, dat die bedrijven ook weer stabiel weer uh, bereid zijn om het als het jaar weer voorbij is. Ja, dan merken we ik er niks van. Want dan gaan die dollars, dollars weer naar het buitenland. Ja. Goed, ja, we zullen zien hoe het gaat lopen. Ja, ehm... Um... Dan gaan we naar uh, Nederland. Dan gaan we naar uh, Oud-Beijerland toe, zelfs. Ja, dat is niet zomaar uh, een land. Dat is een Oud-Beijerland. <laughs> ja, nee, het is natuurlijk een uh, gedeelte... Het is een soort Lieber, Lieberland als je het leest. Hè? Uh, het ligt ergens <laughs> ten zuiden van uh, Rotterdam. Ja, er staat hier dan. de gemeente Oud-Beijerland heeft een opvallende beslissing gemaakt. Allereerst, een gemeente neemt geen beslissingen. Alleen mensen nemen beslissingen. Ieder huishouder krijgt op zeer korte termijn 100 euro gestort. Maar dat is niet alles. De huishouders hoeven in 2018 ook geen real heffing van 143 euro te betalen. Ik nou mijn hemel, wat is het? Maar wat ik dan zo erg vind, is dat de verantwoordelijke hulpzint in dit geval is wethouder Piet van Leeuwen van Financiën, SGPCU. Hij heeft het plan bedacht en verdedigd, zegt een woordvoerder van de gemeente. Wow. Maar eh, het rare is, het, staat ook, het gaat om zo'n 10.000 huishoudens in de gemeente... die dit vervoegde Sinterklaas cadeau krijgen. Dus je krijgt een gedeelte van je eigen geld terug. Een sigaar uit eigen doos. <laughs> een sigaar uit eigen doos. En dat wordt gewoon Sinterklaas cadeau. Dit brengt ons weer terug naar uh, de vorige uitzending... waarin Sinterklaas is een analogie voor de overheid waar je als vroegste mee aan onderworpen wordt als kind om aan te geven van nou je krijgt een heel hoop cadeautje en je moet niet vragen waar het vandaan komt of hoe het in godsnaam mogelijk is dat uh, dat de Sint al die cadeautjes regelt. Dat doen weer weer een beetje uh, ja, denken aan uh, Hans Wiegel en uh, De Nijl uh. Ja, ja De Nijl zei al hè De Nijl is uh, de zin uh, Daniel, Sinterklaas Wiegel uh, uh, yeah, zei dat over De Nijl ja. ja, Ik heb hier even het fragment Ik heb hier het fragment hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas staat, daar zit die achteraf. <totstuk> Ja, ja, ja, goed, ja, Hans Siegel. Het raar is dat uh, ook is het voor huiseigenaren in oud-Bijerland misschien ook al een beetje kerst. Want ook de onroerende zaakbelasting OZB wordt verlaagd met 2%. <laughs> Zo'n cadeautje, wat voor de maand december, is dan toch mooi meegenomen. Als de overheid die cadeautjes uitdeelt, waardoor hij helemaal heel kaal en dan krijg je ietsje terug. En dan wordt er pers, die doet gewoon alsof de Walhalla, Sinterklaas, de kerstman, alles komt langzetten. Doodjes uit te delen. En het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dus, Ik ben trouwens wel benieuwd hoe, de, hoe diezelfde persoon reageert in een Libertaria, waar je dan gewoon helemaal geen belasting meer hoeft te betalen. Dus je krijgt ook geen sigaren meer uit eigen doos. Ja, ja. En je kan zelf gewoon sigaren kopen. Ja, ja, ja. Maar je hebt nog een voorbeeldje. Nou, het is niet de eerste keer. Dat is, dus ze hebben ergens wat gevonden in de Oud-Bijerland. En die hadden de, de gemeente had dat geld over. En dat hebben ze niet gelijk verquist. Dus uh, ze, ja, dat is heel bijzonder. Inderdaad, het is een nieuwsberichtje waard. Dat geef ik toe. Uh, en dan staat er, ja, het is niet de eerste keer dat dit gebeurd dus, uh, de is. De gemeenteraad van Korendijk heeft in juni ook 100 euro per jaar zouden teruggegeven. De gemeente had in 2016 een begrotingsoverschot van anderhalf miljoen euro. Korendijk. Je zal wat, uh, het, is, het is dit voor een <laughs> kijk, uh, Het zou me niet verbazen dat dat al in, in uh, 1986 was, in Korendijk, is het ook een keer voorgekomen dat burgers 100 euro terug hebben gekregen van het eigen geld. <laughs> dus, uh, het is wel... Ik zal gelijk even kijken ja, waar het zit. ik hoe zeldzaam dit is. Ik kijk wel even waar het zit dan, Korendijk, Wikipedia. <laughs> ik wil even weten of de bepaalde regels. Oh, het waar ligt uh, wordt... wel in dezelfde, hoe, dezelfde buurt van oud-bijenland, ja, ja, ja. ja. Het ja. ligt ook ten zuiden van Rotterdam, laat het zo zeggen. Nou leuk, ja. Misschien moeten we daar gewoon gaan zitten, daar een libertaria op richten. Ja, het is duidelijk het meest, uh, meest vrije stuk van Nederland. Het ja. is wel de Bible Belt, hè. Dus, hoor. Uh... Nou ja, ja, zie je me met rust later. Hè. Nou, mm. <laughs> <laughs> ik heb in Rotterdam gewoond. Dus, uh... Als je die 100 euro terugkomen brengen, dan krijgen wij hele preek te horen. <laughs> ja, ze dus we kunnen wel eens uh, laten we zeggen, een midden- en dat op zondag open wil zijn. Dat wordt onderworpen aan een uh, soort uh, gereformeerd Taliban-bewind. 11 uh, uur. Ja, ja, ja, ja. ja. Het, uh, die komen we dan even langs. Uh, net als, uh, ja. Maar goed, ja, van Afghaanse toestand gaan we even naar het kebabbroodje. Uh, Want dat wordt verboden. Nou ja, het is niet direct dat, de, dat ze de kap, kebab verbieden, maar het, ze gaan verbieden dat je fosfaat gebruikt om uh, te voorkomen dat vlees snel uitdroogt. Die vriesvlees. En ja, zonder, eigenlijk is fosfaat onmisbaar in de vleesindustrie staat. Zonder deze toevoeging zou het vlees veel sneller uitdrogen en uit elkaar vallen. Bij vers vlees is het toevoegen van fosfaat in 2014 toegestaan. Maar voor bevroren vlees gelden er nog geen richtlijnen. En die komen er nou en die richtlijnen zeggen dat dat niet mag. Want uh, uit, uit een onderwerp Onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid uit 2012 is gebleken... dat de consumptie van fosfaat kan leiden tot hart- en vaatproblemen. Dus dat mag je nog steeds doen. Uh, fosfaat eten, mits het in vers vlees is. Dan krijg je ook een hart- en vaatziek van, maar dan is het niet erg. Maar als het in bevroren vlees is, ja, daar komen de richtlijnen voor. En uh, dat mag niet. Meer. En juist de tent die gebruikt uh, bevroren vlees om aan zo'n spits te, te gooien. Dus ja, die zijn dan een sigaar. Dus... Uh, Sociaaldemocraten en de Groenen pleiten voor een verbod wegens ernstige gezondheidsbezwaren. Wat uh... Dan gaat je kebab. Ja, ja, ja. ja. Dat is een soort de SGP, maar dan zonder God, zeg maar. Ja, nou ja, het, is, het is gewoon allemaal. Het zijn allemaal diverse vormen van mensen die zich met zo'n zo stok met van die touwtjes eraan met haken eraan terugslaan. Weet je wel. Je, ziet, ja, je kent van die, ken je van die religieuze mensen in de Filipijnen bijvoorbeeld. Die lopen dan over straat. Uh... En dan hebben ze zo'n stok in hun hand. En er zitten allemaal touwtjes aan het eind met haken eraan. En dan slaan ze die zo over hun linkerschouder zo. Ah! En dan wordt het helemaal opengetrokken, en dan, boem, slaat ze over rechter rechterouder. Dus ze, ze pijnigen zichzelf de hele tijd. En dat is eigenlijk gewoon wat er nog steeds gebeurt, ook bij GroenLinks en de Sociaaldemocraten. Het is gewoon overal zien zij problemen. En uh, waarschijnlijk is dit natuurlijk wel met een wetenschappelijke commissie bepaald, <laughs> dat die ernstig. Ja, mannen die ze even een witte jas mm -hmm. aangehezen hebben. En, uh... Ja. Ja, het, het, het verbaast mij in ieder geval nou, ik, ik, zeg, ik weet niet of vaten, dat, dat inderdaad een probleem is maar het, is, het lijkt mij vreemd dat een element uit het periodieke systeem dat dat in vers vlees uh, geen probleem oplevert, maar in diepvriesvlees wel. <laughs> dus uh, dat is het, bij vers vlees, vers vlees is het toevoegen van fosfaat sinds 2014 toegestaan. Dus ja, dat, dat blijft dan ook overeind. Dus uh, ja, dat is dan wel overeenstemming. vind ik. Ja, ik heb eerder dat ze niet op hun eigen rug slaan, maar dat ze meer met die. Dat ze net doen alsof ze, of ze op hun eigen rug slaan, maar dan <laughs> ja. slaan ze bij alle andere mensen wel op de <laughs> ja. rug via wetgeving. <laughs> Zal het zijn, ja. Uh, ja, god, ja. Ik, ik vraag me af hoe, uh, hoe de, de, de kebabhouders hierop uh, reageren. Ja, die sturen snel hun kebablobbyisten lobbyisten naar Den Haag toe om hier uh, een oplossing voor te verzinnen. Nou, dat denk ik niet. Het uh, zijn allemaal hele kleine tokeltjes, die kunnen geen lobbyisten betalen. En misschien moeten ze zich gaan organiseren. Ik heb ooit wel eens een keer handtekeningen ingezameld uh, tegen het rookbeleid. Mm -hmm. En, uh, was dat voor, een uh, rokersbelangenvereniging was dat. Via een petitie wilden we dan 100.000 handtekeningen bij elkaar verzamelen, of 300.000 waren het, om een petitie te beginnen tegen het rookbeleid. Uh, zodat ze gewoon in het café gerookt kon blijven worden. En uh, nou ja, eerst kwamen alle cafés langs. Dus dat is een ideale manier om gratis dronken te worden. Omdat, oh, ja, overal ben je de held. Krijg je, kreeg je allemaal bier aangeboden en zo. En uh, ja, die lijsten zijn zo vol. Maar uh, toen kwamen we op een gegeven moment bij de, bij de, de, de Turkse cafés, de, de theehuizen. daar wordt ook gerookt. Nog erger zelfs. Hmm. Daar kan je gewoon, uh, door de rook kan je gewoon niks meer zien. Als je daar binnenkomt, ja, kom je daar vertellen van, uh, ja, we hebben een handtekeningactie ja, voor, uh, tegen het rookverbod in de horeca. Wat? Wat? <lacht> dat begrijpen ze niet. <lacht> dan ben ik, ik, bepaal of hier gerookt wordt. Ja, ik zeg, ja, maar we hebben in Nederland ook uh, iets van wetgeving en zo. Nou ja, daar, uh, goed, <lacht> wordt heel, heel wat in het Arabisch heen en weer geschreeuwd. En toen uh, ging hij even wat regelen. En dus uh, ja, hij belde wat en binnen no-time stond de straat vol met jongens op scooters. Mm -hmm. <laughs> en die gingen allemaal de lijst invullen. Ze <laughs> dus ja. kunnen zich heel goed verenigen hoor, als ze willen. Ja, dat zie je hoor. Maar <laughs> ik denk dat iemand het even aan hun moet uitleggen. <laughs> ja. Ja, ze dat wel uh, op een gegeven moment achter helaas, denk ik. Ik denk dat het dan te laat is. Dan uh, er komt zo'n controleur langs of zo. En, uh, die zegt, uh, ja, is dit fosfaat in uw, uh, in uw vlees? Nee, nee, dat heb ik helemaal niet erin gestopt. Zo, so, ja, ik weet niet. <laughs> uh, fosfaat, wat is dat? <laughs> uh, ja, maar. maar het is ook apart dat er een beetje dubbele, uh, dubbele standaard geldt. Ik zag laatst een plaatje voorbij komen. En ik weet niet of je nog weet dat er... Een paar jaar geleden was er een christelijk stel bakkers... in Amerika, en die moesten een cake bakken voor het homo-stel. Homo maar dat homo-stel, dat wist van tevoren dat die bakkers dat niet wilden. Dus die waren heel hele gereisd om naar die speciale bakker te gaan. om voor hun homohuwelijk een taart te bestellen daar. met een televisieploeg achter zich. En ja, het werd gefilmd dat die bakkers dat weigerden. En en die moesten 80.000 dollar boete betalen. Uh, dus dat was uh, omdat zij discrimineren. Maar uh, als jij natuurlijk naar een, een moslimbakker. Als je daar uh, zegt van hey, ik wil graag deze taart hebben met een, met een Mohammed cartoon erop. <laughs> en ze zeggen ja, nee dat moet, die moet je bakken. Want dat, uh, anders zou dat discriminatie zijn. Dan denk ik dat, dat die wet niet zo hard nageleefd wordt. Dus, uh, ja, er zit gewoon een hele de dubbele standaard in. Ja. Er, wordt wel op, er wordt wel met die geestel op de eigen rug geslagen, maar het is meer op de groep, op de eigen groep, zeg maar. Dus ze, ze, ze slaan wel hun eigen mensen, maar, maar niet zichzelf. Zelf blijven ze wel buiten schot, maar wel hun eigen soorten. Denk ik dat een ja. beetje. Maar uh, ja, van het kebabbroodje gaan we even naar... Uh, ja, we zijn bijna aan het einde. We hebben zo meteen nog een vrouw die uh, vraagt om op, je te, op, om, om op haar te stemmen. Omdat zij geen penis heeft. Maar eerst gaan we naar... Uh, ik zie allemaal mensen waarvan uh, ik denk dat ze wel een penis hebben. Allemaal politieagenten. Grote tekort aan agenten. Ja. Ja, ze, er dreigt... 14.000 uh, een groot tekort, omdat er 14.000 politiemensen met pensioen gaan de komende jaren. Hoi! En uh, ja, vooral s'nachts en in landelijke gebieden dreigen grote tekorten. Hm. Ondanks de 267 miljoen euro extra die in een regeerakkoord door de politie is uitgetrokken. Ja, dit is, wel, dit is ook wel heel apart, want er wordt er gezegd van... Ten eerste zeggen ze, er is een vergrijzing van de politiekorps. Dus door de vergrijzing van het politiekorps zullen de komende 7 jaar 14.000 ervaren politiemensen uitstromen. En er komen niet genoeg uh, jongeren bij. En de instroom is kleiner geworden. Ondanks uh, de afgelopen vijf jaar zijn door bezuinigingen niet de gebruikelijke 2000 nieuwe agenten maar slechts 1000 opgeleid. En dan zeggen ze ook: zeggen ze, die oude agenten boven de 50 of zo, uh, die hoeven geen. boven de 55 draaien ze geen nachtdienst meer, agenten. Maar het rare is dus dat ze zeggen. Vooral s'nachts en in landelijke gebieden dreigen grote tekorten. Omdat mensen met pensioen gaan. Maar mensen die met pensioen gaan, die tussen de 55 en hun pensioen zitten, die, die draaien al geen nachtdiensten. Dus dat, dat staat er helemaal nergens op dat er juist s'nachts dan tekorten draaien. Maar hoe dan ook, dit is gewoon een, een, een enorm gebedel voor geld weer. Want, uh, het valt nog mee dat ik heb het nog nergens zien staan in het bericht van uh, ja. Als we niet meer geld krijgen, dan, uh, dan schieten de moslim-terroristen uh, uw uh, kinderen dood. Dat, dat, dat zou je nog verwachten, dat dat minimaal erbij komt. En uh, ja, dat er daarmee een ijs aan uh, geld uh, wordt gegeven. Maar dat, dat zie ik dan hier niet staan, maar... Ik word hier knap van, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse politiebond. Wij hebben al vaker aandacht gevraagd voor, bij de korpsleiding voor dit strategische probleem. Maar het antwoord was steeds, het geld is er niet. Er komt nu wat bij, maar er lang niet genoeg. Ik hoop dat de ogen van de politiek eindelijk eens open gaan. Dus ja, dit is gewoon de, de gebruikelijke om uh, zeur, zeur om meer geld ja, goed, het probleem is dat ze niet genoeg mensen kunnen krijgen. En dan kun je er misschien nog een miljard of nog een miljard of nog een miljard op gooien. Maar ja, het probleem blijft gewoon dat de mensen gewoon niet bij de politie willen werken. Nou ja, als je maar genoeg geld neerlegt, dan zijn er ook wel mensen die hun, uh, hun morele kant uh, ja. uh, kunnen opzij zetten... Om om dit immorele beroep te... Nou, ik heb het idee dat sommige mensen nog gewoon liever willen afwassen in een restaurant dan dat ja, ze bij de politie ja, willen werken. En het, volgens mij is het salaris van politieagent toch wel beter dan afwassen in een restaurant. Ja, er nee, zullen dit dit ongetwijfeld ook hoop mensen zijn die... die niet dat, dat je als libertariër nou per se tegen de politie hoeft te zijn, maar dit is natuurlijk geen organisatie die je eigenlijk als politie kan kenmerken, waarbij jij, zij jouw klant zijn, Oh, jij, bent, jij bent hun uh, een klant van hun. En je kan naar concurrentie toe gaan en je kan vergelijken hoe goed ze het doen en uh, met vergelijken met anderen, vang, hoeveel boeven vangen ze? En uh, hoe handelen ze dat af en hoe goed beschermen ze je en dat soort dingen. Maar de huidige politie is alleen maar een, een uh, instrument geworden... om voor de overheid maximaal geld binnen te halen. En ja, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel aanvoelen. Niemand zal zeggen als hij die, als die over de weg rijdt en ziet de politieauto achter zich... hij zal niet denken van, oh, nou voel ik me een stuk veiliger dan voordat ik die auto had gezien. Nee, hij zal, hij zal gelijk denken, oh shit... Uh, ik hoop ook niet dat mijn achterlicht kapot is of dat, uh, ja, dat mijn, uh, mijn gordel niet om zit of zo uh, want dan ben ik weer goed de sigaar ja, uh. nou, dat was tijdens terug uh, volgens mij hebben we het bericht nog behandeld um, dat ze zich wilden richten op de allochtonen medemens of de, ja, het heet tegenwoordig anders geloof ik ja. uh, mensen met een, niet, met, met een migratieachtergrond dat was het ja. Ja. En, um, en die wilden ze graag in dienst hebben want daar was een tekort aan en uh, ja, het probleem was alleen die mensen die kwamen niet opdagen bij de sollicitatie. Want uh, ja, ze kennelijk waren ze niet zo geïnteresseerd. <laughs> ja. Dus, uh, er werd een rondvraag ja, ja, gedaan. Er, ja. Zeker voor dat soort groepen is, de, ja. is natuurlijk een, een prijs in hun sociale netwerk. Gaan ze, dat, uh, gaan ze een zware prijs betalen als zij opeens bij, zich bij de politie aansluiten? En ja. die prijs, die kosten daarvan zijn gewoon heel hoog. En daarom zullen ze ja, dat proberen te. Ja, zullen ze dat pas bij heel veel geld gaan doen, denk ik. Uh, uh, uh. Ja, goed. Ja. Nou ja, dan gaan we nog even naar het laatste berichtje. Dat sluiten we ook meteen af. En Dit gaat over een vrouw... ...die, uh, ja, die heeft zich verkiesbaar gesteld. <lacht> Eén argument heeft ze. <lacht> ja, wat, als je nou niet wil... ...dat iemand zijn, uh, zijn geslachtsdelen ontbloot... Uh, ...of zijn penis laat zien... ...aan uh, de, zijn medewerkers... ...dan moet je een persoon kiezen... ...die geen penis heeft. Dan weet je dat gewoon... Gegarandeerd dat dat niet gaat gebeuren. Ja, goed. Zij kan toch ook wel een geslachtstil laten zien? Dat zou kunnen. Je hoeft nog geen P's uh, te zijn, maar. Uh... Nou, nou, geef ik toe dat dat over het algemeen uh, minder gebruikelijk is dat dat gebeurt, denk ik. Uh, maar uh, het hele raar is natuurlijk dat het, het doel van. Zij, zij gaat dan voor de positie van Attorney General. Uh, dat is ook maar aanklagen, denk ik. Uh -huh. Goed. Uh, ja, ja, ja. En, en ja, als, als het enige criterium daarvoor is dat die dat ja, maakt niet uit wat voor personen zit als hij als maar niet zijn penis laat zien aan het andere personeel. Nou, hoeveel uh, attorney generals hebben uh, ooit hun penis uh, laten zien? Uh. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ik dat dat aantal heel gering is. Dat, dat, dat, ja, dat is natuurlijk een heel raar selectiecriterium. En, uh, ja, ik denk niet dat dat, dat dat een handige manier is om te selecteren. Maar ik vind het wel, wel apart dat het zo'n enorme vlucht heeft genomen. Je ziet nou overal nog steeds links en rechts mensen uit de boom vallen die, die in de, zeg, wat ik zeg maar de boor on seks noemen een beetje, dat dat met die het begon met Harvey Weinstein die filmproducer en democrat de financier. En uh, Louis C.K. is inmiddels uh, uit de boom gevallen. Er zijn er een, een hele lijst, ik ben de namen allemaal kwijt, in Amerika. Maar er wordt, uh, en het wordt ook steeds verder, El Franken bijvoorbeeld. En uh, bij El Franken, nou ja, het is iemand die, politiek ligt die maar helemaal niet. Het is gewoon een linkse figuur. Uh, maar die was een keer dan op de troepen bij bezoek geweest in Afghanistan... met een of ander, ja, weet ik veel, model, een, een, een of ander lekker ding. En die zat op kerstavond op de terugweg, zat hij te slapen met een enorme body gear aan. Zo'n zo kogelvrij vest aan. En toen ging hij een foto maken, een soort selfie met haar, waarin waar hij net deed of hij of de borsten pakte. En uh, met, een, met een grote grijns, dat hij het mond zo open. Ah, en dat was dan de selfie. En die studie hij later ook naar erop. Van kijk eens wat. En het is natuurlijk ontzettend stomme humor. Het is een beetje college humor. En uh, het is, uh, is uh, laag schooljongenshumor. Dus wat dat betreft, misstaat dat een senator wel. Maar. Om nou tegelijk te gaan zitten doen dat dat een de seksuele mishandeling is. En, dat, en toen dat naar buiten kwam, kwam er gelijk nog een andere vrouw ook. Uh, Pieter Shift heeft, uh, heeft dat een aantal video's heeft dat behandeld. En die vrouw die zei, ja, ik was bij hem in Tor En toen, uh, he, he forced uh, he tried, uh, he forced to try and kiss me of zoiets was. So, so, so, so. Maar het was try and kiss me. Dus hij, hij, hij heeft daar niet echt gezoomd, maar... Volgens haar, hij gebruikt de Force om, om dat te proberen te doen. Maar als hij echt Force gebruikt, Peter politiciën ook al, dan zou het wel gelukt zijn. Want hij is duidelijk groter en sterker. Maar dus eh, zij zegt, ja, ik draaide me weg en ik liep naar buiten en dat werd al gezien als een soort eh, seksuele mishandeling. En dat wordt steeds verder opgerekt dit. Hè. Er zijn nou eh, ik las dat er een derde, geloof ik, een derde van de vrouwen, van de jonge vrouwen, vindt het al seksueel harassment, dus seksueel lastigvallen, als eh, als een man een compliment maakt over hun uiterlijk of hun uitvraagt eh, voor een drankje. Een man waar ze niet in geïnteresseerd zijn. Dus dat, en het, zelfs, het is zelfs 48% was het. Ja. Er was maar 52% die dat... Dat uh, was 48% bijna de helft dus. Van de vrouwen die vond dat als sexual harassment. Als er een jongen op je afkwam of een man. En die zei, hey, uh, heb je zin om een drinkje, drankje met me oh. te gaan drinken. En, en het was een man waar ze niet in geïnteresseerd waren. Dan was dat sexual harassment. <laughs> dus het gaat steeds verder opgerekt worden dit. Uh, ik denk niet dat, dat, uh, ja, dat de vrouwen zich hier een plezier meedoen met deze. Uh, ontwikkeling. En het is niet zo dat dan automatisch alle attorney general posities in de handen, in de schoot geworpen worden, omdat ze nu eenmaal uh, geen penis hebben. Hm. Ik, ik, ik, eh, ik denk dat dit tegen ze gaat werken. Want dit maakt... dit maakt Het is net iets als gun control. Het maakt... Uh, bij gun control zeggen, zeggen libertariërs altijd van... Nou, criminelen houden ze toch niet aan de wet. Dus die hebben dan een gun. En de brave burger die houdt zich wel aan de wet. Dus die heeft dan geen gun meer. Dus het wordt alleen maar slechter voor de brave burger. Want die staat nou ongewapend tegenover een gewapende crimineel. Maar hier is dat ook zo. Je hebt zeg maar klootzakken van mannen. En je hebt hele beschaafde mannen. En, de, en de, waarschijnlijk de beschaafde mannen... Die gaan nou heel erg voorzichtig doen en... Uh, ja, die, die, die durven niks meer te, te doen. En de klootzakken die gaven er toch al niks om. Om alle sociale veroordelingen en beschuldigingen. Dus uh, waarschijnlijk krijgen die vrouwen nou alleen nog maar klootzak. Die, die, die, uh, die avances maken naar nou. Ik denk dat, het, uh, dat, dat, ze, dat ze zichzelf hier weer behoorlijk mee in de voeten schieten met deze... Ja, wat ze denken waarschijnlijk dat het een soort power grab gaat worden. Tenminste, deze vrouw zeker. Die, die zegt gewoon van uh, geef mij die positie, want... Ik zal, ik zal je nooit mijn penis zien. Ja, ik vraag me af of voor u überhaupt ook mensen om een paar stemmen, maar... Uh, ja, misschien een paar vrouwen. <laughs> zullen we zullen nog yeah. even naar luisteren. Ja. Komt u hoor. Dit is de ad. In the last few weeks, has taught us anything? It's that we need more women in positions of power, not less. So, when you're choosing Michigan's next attorney general, ask yourself this: Who can you trust most not to show you their penis? in a professional setting. Is it the candidate who doesn't have a penis? I'd say so. Some people will tell you I can't be the Democratic nominee for attorney general here in Michigan because we can't have an all-female ticket for statewide office in 2018. Pundits and insiders are asking, can we afford to have a female governor, a female attorney general, and a female secretary of state? Well, I read the news, and I bet you do too. And it has me wondering, can we afford not to? Now, if you want to know more about what I'll do as Michigan Attorney General, head to Dana2018.com. But right now, I want to tell you what you can expect me not to do. I will not sexually harass my staff, and I won't tolerate it in your workplace either. I won't walk around in a half-open bathrobe, and I'll continue to take all sex crimes seriously just like I did as a prosecutor. You won't find me using your hard-earned tax dollars to silence victims or join right-wing lawsuits that make it harder for you to get health insurance. I'll be too busy doing what I've always done, going to bat for the people who need it most and winning. Yes, I'm a woman. That's not a liability, that's an asset. I'm Dana Nessel. I approve of putting more women on the ticket in November And I approve this message. Yeah, you must have a applause Slow clap. <laughs> Please clap. <laughs> uh, je, je kan Jeb Bush, Jeb Bush wel achter. <laughs> nou goed, uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen van de uitzending. Inmiddels is de Bitcoin over de 14.000 dollar heen. Oh, sorry, uh, oh, sorry, over de 14.000 euro heen. Dus uh, ja, dat is allemaal uh, gebeurd tijdens uh, deze uitzending. Uh, als, deze in het werd, uh, als deze in het weekend gepost wordt, dan zal de inmiddels wel uh, ver boven de 15.000 euro zijn, dus, uh, ja. Je trekt het lijntje gewoon door. Ja, ja, ja. En elke hoor ga ik op zo'n trapje staan en dan. Uh... <laughs> ja, ik denk dat er dan misschien wel eens een kleine prijscorrectie komt hoor. Dus uh, ja, goed. Nou ja, ik uh, wil iedereen hartstikke danken voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard zijn we volgende week weer in, ik zou zeggen, toedeledokie.